Heerenveen boekte een flinke overwinning op AZ. Het werd 5-1 in Alkmaar. Nakbreda versloeg Kambuur met 1-0. De wedstrijd feyenoord noord Zwolle is nog bezig. Het weer bewolkt in periode met regen. Morgen trekken meerdere buien over het land en breekt af en toe de zon door. Het wordt zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request. 3FM.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 Sluit je zorgverzekering af. Vanaf 65,25 euro per maand. Ga nu naar zeker.nl. Hey, ik ben Torre van de Staat. Hallo, Williwarta van de Jeugd. Steun 3FM. Ik ben Ilse de Lange, steun 3FM en vraag nu je serious request aan. 3FM. Nu. Giel. Serious request. 3. 3FM.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 In the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace. Waving your banner all over the place. We will, we will rock you. Sing it out. Uh, we, we will, we will rock you. Buddy, you're an old man, poor man. Pleading with your eyes, gonna make you zombies some someday. You got money. Somebody better put your bag into your place. We will, we will rock you. See it. Lekker, dankjewel voor dit moment Jan Dekkers, want die betaalt er 50 euro voor. 50 euro! Van Jochem van Dijk, uh, die vindt het gewoon een lekkere plaat in de vakantie. Kelvin Flippo vindt het een van zijn favoriete nummers, speciaal voor mama. Ah, kusje, kusje, kusje. Marleen Dieterman, zo heftig, die vraagt het liedje aan voor uh, de vader, die op dit moment in het ziekenhuis ligt te vechten tegen die vreselijke ziekte die mij net iets uh, te vaak langskomt in het huis. Uh, waar ik er zelf ook iets te veel mee te maken heb, maar uh, bedankt. Hey, uh, A. Ah, Evers uit Haarlem, mijn man in januari geopereerd en zo wil ik hem even oppeppen. En R. Volkers uit Almelo, omdat het een leuk liedje is. Grappig als iedereen zijn hand in de lucht doet. Nou, dat gebeurt hoor. 10, 20, 30, 40, 50 en dan die 100 van Jan Dekkers is 100 euro. Dank jullie wel. Uh, het is uh, bijna 10 over 10. Ik zag een tweetje van Dennis Meulenstein, Giel 3FM. Zometeen mag hij weer na 12 uur. Ja, dat is wel even waar ja. 12 uur lang, helemaal niks. Of ja, helemaal niks, dat is niet waar. Ik heb uh, mooie dingen beleefd al hier in het huis. Maar ik heb vaker gezegd, uh, radio maken is dan toch het leukste om in het huis te doen. Want dan lijkt het wel alsof de tijd gewoon 10 keer zoveel sneller gaat. En het is zaterdagavond. En dan weet ik niet hoe het bij jou zit. Maar zaterdagavond, dan hebben we er zin in. Oh, nou. Wacht even, ondertussen volgen we natuurlijk uh, de voetbalwedstrijd op de voet. Koen zit er middenin. Ja, standaard mist Groningen, nieuws uh, kans jongen. Nou ja. Nee, ik zei oké. Okay. Uh, maar voor de duidelijkheid, we hebben wel gewoon gescoord. Ja, ja zeker. We staan nog wel achter, maar het staat uh, 1-2 voor RTL op dit moment. En wie heeft er gescoord? Cas uh, Hieltjes, zanger van Go Back to the Zoo. Hey! Ja, we, ja, ja, ja, ja. ja. En een ja. mooi doelpunt, maar ja. echt in de kruising linksboven. Het was echt uh, netjes. Uh, ja. nou, wij zitten ook goed bij Cas. Ja. Ja. Ja. Meer dan 3 miljoen. Ja, ja. ja. voorlopig ja. wel hoor. Ja. Maar eens even kijken, waar moeten wij het van hebben? Wat zijn onze toppers binnen 3FM dan? Los van Cas, uh, we, we hebben We hebben Jan vennegor hesseling is, die, is, die heeft bij Ajax gespeeld een PSV gespeeld. Dat is gewoon een goede gast. Oké. Okay. Maar die weet, die weet nog niet uh, of het nou Vennego of Hesseling is of <laughs> <laughs> ja, lekker Nee, of zeg ik dat nou goed. Nee, ik zie het niet hoor. Nee, sorry. Nee, ik, ik ben, ik ben in de war met eh bedoelt bedoel Maarten die door? We krijgen SV een kans. Giel op rechts wordt hij voorgegeven. Ja. Oh ja. Oh, nou ja, hij komt nu een beetje ongelukkig terecht. En dat gaat er in, vlak voorlangs. Oh. Ja, bijna is dat niet helemaal. <laughs> nee. Oké, okay, nou, uit uh, straks meer over deze wedstrijd. Maar wij spelen een andere wedstrijd. Wij proberen zo min mogelijk kinderen dood te laten gaan aan de strijd tegen diarree. En dat doen we door het draaien van liedjes, door het aanbieden van leuke veilingobjecten. Dat, dat zou ik voor de gein trouwens even aanraden. Als je gewoon nu echt niks beters te doen hebt, je zit een beetje te luisteren, ga naar 3 fmnl slash veiling. Daar komen, nou ja, om het kwartier wel weer leuke producten bij, denk ik. Dus daar kan zomaar wat van je garing bij zitten. Dat is echt top. Um, ik ga even naar een uh, beller. Uh, hallo, met wie spreek ik? Lin. Hallo. Hoi. Uh, hoi, wie ben jij? Lin. Hallo Lin. Hoi. Oh, Tim. Tim. Uh, hoe oud ben je? Zeven. Zeven. Oh, je lag al te slapen eigenlijk. Ja. Yeah. Oh. Tim, je bent een beetje moe natuurlijk. Ja, dat, dat, dat, dat zijn we ook. Maar ja, je hebt een plaat aangevraagd. Tim, weet je het nog? Ja. Yeah. En hoe kom je aan het geld? Mama, moeder. Nou, heel goed. Nou, dan vind ik sowieso dat jij een topmoeder hebt. Een bescheiden applausje nu al voor haar. En, en waarom wil je deze horen, Tim? Omdat ze de kinderen dan weten wat ze moeten eten. Oh, ja. Jij legt gewoon eventjes de koppeling met, euh, met de kinderen al daar. juist ziet van, die moeten eten, slapen, een beetje reven en euh, ja, dat dan gewoon... Euh, nou, nog een keer. Oh, ja. oh, yeah. okay. Okay, okay. Okay, okay. Nou, dat vind ik goed bedacht. Euh, je mag hem zelf aankondigen, Tim. En dan denk ik dat ze hier op nee, het... Euh, Echt niet saaieplein. Echt wel weten wat ze moeten doen. Dus wat gaan we horen? Sick Boy Slim. Yeah. En weet je ook hoe die eet? Eat, sleep, rape for he speech. Speech. Ja he Dankjewel, Dick. Ik weet niet wat hij was doen, maar het was sick man. Like, hij was like, handen in het air. En dan deze kou.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 Een klein beetje beweging al hier. Ik zou zeggen doe thuis de hartelus mee. Ik wil jullie zien springen!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 Oké okay, even allemaal zakken, even allemaal naar beneden. voorzitter,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 De bron van alle kwaad. De bacterie eigenlijk. die voor onhygiënische toestanden zorgen. Candy Staten deed mee. En you've got the love. Jill van Dongen vindt het een supernummer. En dat is het ook. Dankjewel voor jou 10 euro. Het is zaterdagavond. muziek, bandjes, drankjes. en dat allemaal met een goede reden. Wij zijn ervoor. Wij zijn CiriSU Quest aan het vieren. met maar liefst zes benefietavonden. Maar eerst is daar Herman goed bezig, Hofman. En die neemt een biertje in Actoms Eetcafé. Herman, uh, blijven die bezoekers een beetje hangen daar? Hallo! Nou, ja, het is een gekhuis huis hier. En sowieso ga ik heel veel leuke dingen doen vanavond. Ik ga vanavond naar uh, de megatent en daarna zeg ik het al een beetje, het is een grote tent. En uh, onder andere Def Rhymes en Paul Elstak, uh, die draaien daar op een night in space. gek. Ik zie Verder Paul, Paul. Is er een, uh, Jongens, ik ben even weg! je is avond gewoon ineens. Ineen. Ja. Def Rhymes, daar ja. is hier al jaren fan van. <laughs> Oké. Okay. Ja, nee, maar ik ook. Uh, ja, dit is in, in, uh, tijdens de Noordkaap Challenge had ik een skibril mee. En uh, ik had dat ding gekocht, maar helemaal niet gebruikt. En ik heb me ergens tijdens de reis uit mijn tas gevist. En eigenlijk tot aan nou, eigenlijk de hele laatste week heb ik Def Rimes vandaag Dus ik, ik ga mijn held ontmoeten. Ik vind het echt fantastisch. Oké, okay, toch? Zo meteen dus. Uh, verder is er een, een Elfsteden roeimarathon bezig. Die is nu nog bezig. Die mensen zijn vanaf 11 uur vanmorgen aan het roeien geweest. Vanavond om 12 uur ga ik ze, ga ik ze bij de finish verwelkomen. Die hebben echt een gigantisch bedrag opgehaald. Wordt heel tof. Maar eerst, ben ik in Ekdom Zeedcafé. Um, en um, ja, ik sta hier naast Miranda. En uh, Miranda, waar kom jij vandaan? Ik kom uit Utrecht. Waarom kom je helemaal uit Utrecht naar Ekdom Zeedcafé? Ik heb een ik lieve vriendinnetje in Grou wonen en ik ben uh, ja, haar, op haar uitnodiging naar uh, Leeuwarden gekomen. En, en dus, uh, speciaal om één iemand te zien heb ik me laten vertellen. Ja, ja, zeker weten. Wie? Ja, Gerard Dekdom, uiteraard. Oh, uiteraard. Heel goed, heel goed. Uh, nog meer gezellige mensen, mocht je nou vanavond niet kunnen komen, je kan ook gewoon vaker komen. Uh, Ronald, hoe vaak ben jij geweest? Ja, ik ben hier nu voor de tweede keer. Ik was hier afgelopen donderdag, heb ik ook gegeten hier en dat was zo tof. Ik heb nu vrienden uit Amsterdam meegenomen, want het moesten ze gewoon zien. Het is gewoon echt een super toffe sfeer hier. Oké, okay, en uh, waarom, waarom zouden mensen morgen bijvoorbeeld moeten komen of overmorgen, noem maar op? Ja, het is sowieso een hele unieke locatie, dat is gewoon heel cool hier in het cellenblok. En het is gewoon de sfeer. Uh, donderdag heeft Ekdom ook een stukje gezongen en het is gewoon super gaaf. Dat is gewoon uh, fantastisch. maken ze nu aan het draaien. domine en Tjitzen, als Zilversum House Mafia gaan later vanavond nog wat doen. En natuurlijk ook de meisner zelf. Gerard Ekdom in Ekdoms Café vanavond. Te gek, man. Het klinkt als een dolle zotte bedoeling daar nu al. Uh, dus, nou ja, we spreken hier straks. Goed bezig, man. Lekker. Chocola. Ik hou er helemaal niet van. Nee, ik wel. Nou ja, oh, als je maar ik zou er wel voor gaan nu, hoor. Ja. Uh, de chef. Die kan ook wat anders koken, denk ik dan. Erik Jansen. Lekker warm eten, ja. De chocolate salty balls. Two tablespoons of cinnamon.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 See my balls, they're big and salty and brown. If you ever need a quick pick me up. Just take my balls in your mouth. Suck all my chocolate salted balls. Put them in your mouth and suck them. Suck all my chocolate, salted balls. Your pack full of goodness.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 FM. Corine Nachtegaal, Marion dan, Stijn van Oorza en Sjoerd van der Brink. Dank je wel voor dit verzoekje. When we're young. Nou ja, de kinderen, waarvoor we dat ook een beetje doen. Um, ik ga gewoon even kijken. Ik ga het maar eventjes ja, ja. niet over de sport hebben, daar hebben we het straks wel over. Uh, ik kan vast verklappen. Oh, het staat 2-4. Nou, Het was er net 1-4. Nou ja, het kan nog van alles gebeuren. De wedstrijd duurt nog 5 minuten. Uh, maar ik wil eventjes kijken hoe de sfeer buiten is. Let me hear you say yeah. Dat kan, denk ik, Ray wat beter. Dus uh, als jullie maar een beetje kunnen verstaan, dan gaan we door, alleen dus. Nick Vogels, eerste single ooit blijft een topnummer. Uh, Ruud Beijer, dit nummer anno 2012, super. En Peggy Jonas vindt het gewoon een lekkere plaats. Sanneke de Leeuw heeft er wel echt een heftig verhaal bij. Haar broer is in 2010 overleden. En kan je je voorstellen, dit nummer is gedraaid op zijn begrafenis. Ja, dan kan ik me voorstellen dat zij nog steeds niet uh, dit nummer kan luisteren zonder heel veel kippenvel te krijgen. Altijd raar om iedereen uit zijn dak te zien gaan, terwijl ik zoveel emoties voel. Deze dagen, dat kennen we allemaal, zo met de kerst, met de feestdagen. Dan, dan mis je zo iemand extra erg. Ik snap het. Dankjewel. 10, 20, 30, 55 euro in totaal voor Two Unlimited. Uh, het is uh, even na half tien en dan... Uh, nou ja, half tien is eigenlijk het moment. Niet lieken! Jawel, uh, we gaan naar uh, <lacht> <lacht> lieken toe. Want... Linken. Ja, hi, bedankt. Er Vanavond. is veel gebeurd. Oké. Okay. 3FM. Serious request. Update. In deze update hoor je onder andere een veiling-item dat mannen zeker zal aanspreken. Maar eerst, Piet Paulusma presenteerde vandaag het weerbericht vanuit het glazen huis in Leeuwarden. Voor 380 euro mochten Christina, Janneke en Laura het oud doen samen met Piet en de DJ's. Maar wat blijkt, er zijn niet drie, maar vier DJ's. Ik ben Ik... vroeger door DJ geweest. Hij is geweest. vroeger ja, een DJ ja, geweest. Ja, ja, ja, maar. ja, ja maar. Paulus, maar DJ van vroeger. Ja. Zou je het leuk vinden om dan voor, <laughs> ja, voor Good All Time misschien nog één keer een plaatje aan te kondigen op de radio? Ik denk dat het hiervoor betaald is, uh, of niet? Hè? Ja, 10 euro zelfs. 10 euro? Nou, er is vandaag 10 euro betaald voor Anywhere Else en bedraai hem natuurlijk Alan Clark. Ja, lekker strak hoor. Strak. Dankjewel Piet. Oké. Okay. Wilfred Gene komt namens het populaire TV-programma Voetbal International. met een veiling-item dat je vooral als man niet kan weerstaan. Want wie wil er nou niet worden afgezekerd door Johan Derksen? De bedoeling is echt dat je dan ook de gelegenheid krijgt. om, om je verhaal te doen. een half uur lang ook aan tafel. niet aan de bar of achter de bar. Echt, de, een half uur aan tafel. Er wordt een stoel bijgeschoven tussen Johan Boskamp en Johan Derksen. en dan mag je een half uur mag je daarbij aan zitten en uh, meepraten. Dat is wow. wel echt heel erg. Dus er zijn al twee dingen voor echt, de veiling. Echt super. Het is bijna jammer dat Hans Krij weer mag, want anders had hij zeker gevaarlijk. Hans Krijgt het ook voor om bij te ja. Oh, ja, ja, nee, die, beten, die betaalt de grof voor zelf. Bied mee op 3 fmnl slash veiling... waar ook de andere items staan die Wilfred Genee bij zich had. Om tien voor half negen was Sofie Hilbrand weer in het huis... met de tussenstand van vandaag. Vorig jaar was het op dit moment, weten jullie nee, was... 2,9 miljoen euro. 2,9 miljoen euro, vorig jaar. Oké, okay, zijn we klaar voor de nieuwe tussenstand... van Series Request 2013. En die is... 3 miljoen, 54 Wauw! Zo de meter! jullie mogen? Ik kan niet zoveel springen. Nee, ze het okay. Deze geweldige tussenstand is te danken aan iedereen... die geld heeft gedoneerd aan 3 Series Request. Of het nou een klein bedrag of een groot bedrag is... dat je door de brievenbus komt doen. Ik ben Marije. En ik ben Jasper. Hallo Marije en Jasper. Jullie krijgen een keihard applaus van Leeuwarden dat jullie hier zijn. Kijk dat nou eens. Jullie staan nu bij de brievenbus. Ja, want wij hebben 30 euro oh. voor de uh, voor de kindjes die aan diarree sterven. Wat goed dat je dat weet. Dan ben ik wel benieuwd of papa en mama ook gezegd hebben... welk liedje ervoor gedraaid moet worden of dat jullie mochten kiezen. Uh, turn up the love van Far East Movement. The Far East Movement, Turn up the love. Die ga ik zeker voor jou draaien. 3FM, Serious Request. Update. Dat was de laatste update van vanavond. Oh, nee. En morgen, dan krijg je weer een nieuwe update van me. En dan uh, laat ik je weten wat Geraldine, Koen, Paul en Giel vannacht allemaal gaan uitspoken. Dankjewel Lieke. Het is half elf trouwens en het half tien. Maar de tijd gaat snel het gezellig is. Eén ding wat de update niet gehaald heeft. We hebben verloren. Maar ik vind toch met opgeven of we het veld verlaten. Het ja. stond eerst 1-4. En dat is uiteindelijk 3-4 geworden. Ja, dus, en, en San heeft gescoord hè. We gaan hem straks even bellen. Nou, natuurlijk. Lijk, dat kan je je voorstellen. Eerst even mooi en rustig.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 Ja. De gaat het niet om, maar home again, Oh, Aafke van der Heijden, dankjewel. Niels Alvarez, het plaatje van hem en zijn vriendin, Beb Brunt, Bianca Popma, Irma Sterken, Petra Vels. Het is, uh, nou ja, je bent, je bent nu een uurtje, nou, ruim een uurtje binnen, uh, Geraldine. Ja, ik, ik heb zoveel afleiding, deed. Ah, ja, mooi, maar ik ben er hier. Ja. En, en hoe voelt het? Ja, ik vind het hier, het is heel gezellig. Ja, hè? Ja. ja. Ik had verwacht dat jullie veel uh, ja, minder energie hadden. Maar, ik maar dat zit er van. gewoon, nee, ja, ja nou dat. Wij trekken het uitje. Jij ja. gaat, uh, gaat gewoon leeg hier weg. Ja, prima. Dat, is dat wat, heb ik allemaal over, hoor. Ja, wat, wat ze noemen er nachtig. Best. Nou, top. Uh, ik ga even naar de brievenbus. Hallo. Hallo. Hallo, wie ben jij? Uh, mijn naam is uh, Sander. Uh, Hallo, Sander. Uh, mag ik uh, complimenteren met je prachtige pantoffels, uh, trouwens? Nou, denk je? Nou, ja, die zijn van, uh, van jou, toch? Ja. Ja, die zijn van Giel. Ja, hey. keurig. We wat geld storten. Dit schiet een vuiltje hier. Ja. Namens, namens FedEx Express. We hebben ons best gedaan om zoveel mogelijk geld in te zamelen. door hamburgers te verkopen. Lekker. Te en een hoop, wat, een hoop flessen in te, in te zamelen en in te leveren. Dus uh, bij deze. Nou, top. Maar heb je enig idee wat het bedrag is? Uh, ja, dat zit rond, uh, rond de 450. 450 oh, Lekker! Dat is inderdaad lekker. Dankjewel. Ja. Top, dankjewel. <laughs> Enthousiaste mensen erbij. Even kijken wat dat mutje daar komt doen. Hallo mutje. Hallo mutje. Hallo mutje. <laughs> Hallo. Ja, je bent toch... Ja, nee, ik bedoel wat je op hebt. Uh, nou, zeg het maar. Wie jullie zijn en wat je, wat je komt doen dan. Ik ben nieuwsgierig. Ik uh, ik kom uh, 10 euro geven. Hoppa. Wij samen. Ja. Samen. ik dan ook met Geraldine op de foto? Dat is een vraag. Nou, vooruit hè. Ja. Voor 10 euro doen we dat. Bam. Ik ga heel... Ja, kom eraan. Ja. Zo doet ze allemaal van dat soort dingen. Sowieso uh, staan die opdrachten nog open hè. 3fm.nl slash Geraldine. Daar staan de uh, 22 opdrachten. Ik vind er een paar wat ik denk, nou, die vind ik wat op. Twerk zoals Miley Cyrus op het nummer Blurred Lines. Hap een lepel kaneel. O oh ja, dat is echt heftig, inderdaad. Ja. Doe een handstand en drink op de kop een glas water. Dat is de laatste, dat is 22. Ja, dat is top. Ik kan dus niet eens een handstand. Maar nee, dan ja, moet je me even helpen. We kunnen je gewoon toch op de kop zetten. Ja. Uh, sta 10 minuten stil. Niet bewegen, niet praten, oh, niet laden. Dat lachen. is dat, moeilijk. Uh, dat, dat ga je niet halen. Nee, dat ga, ga ik echt, je, niet ga je, halen. Ga je echt niet halen. Maar deze. Of mensen even massaal willen stemmen op 15. Of hoe werkt dat? Dan kan je, kan je bieden op 1 van de 22. E, ja, je hebt ja. een soort van uh, grondbedrag. Maar daarboven moet gewoon alles. Uh, Schrijf serenade voor de DJ van dienst in dichtvorm. Ja, dat kan ik niet, jongen. Die moet er voor twee uit, uh, oh. zeg ik. Ja, ga echt heel tof. Ga maar naar 3 fmnl Slash Geraldine, dat is gewoon g-e-r-a-l-d-i-n-e. Van 3fm.nl slash Gerrieke doen Dat hebben we niet gedaan we... <laughs> Oké okay. uh, Mijn favoriete band En dat geeft de dj's voor even een opkikker Heel veel succes daar Dat schrijft Inge Verberg Zij vroeg hem aan via 3fm.nl slash plaat En het strookt wel met mijn gevoel Er is last night Oh I feel so down Oh, baby, I feel so down, and I don't know why I keep walking for miles to stay deep ik ik me van herinneren, maar dat hoeft ik helemaal niet. Het is kwart voor elf. Um, ja, we gaan uh, toch naar een held, vind ik. Want hij heeft ervoor gezorgd dat we nog niet helemaal, uh, ze helemaal zijn ingemaakt, zeg maar. Want, ja, als het één puntje is, ja, dit is gewoon een fucking korte wedstrijd. Uh, fijn, laat ik het uh, gras niet voor de voeten wegmaaien, want we hebben het over sports en we hebben het over voetbal en we hebben het over iemand die echt, nou, dat zag jij ook, Koen die echt gewoon gedreven ja, daar stond. Zeg nee, maar, het is toch echt een dingetje, weet je wel. We kunnen er lachen, doen, maar twee keer een kwartier voetballen tegen echte ja, ex-profs, ja. weet je wel. Dat is toch wel gewoon te gek, hoor. De wedstrijd uh, waar we het over hebben is uh, het uh, team van ons, van uh, 3FM dus, tegen het RTL team. En ik heb het in het bijzonder over Sanderland ga Sander, goedenavond, man. Goedenavond, jongens. Hi. Hi, hi. Oh, je bent helemaal uitgelaten. Hé, hey, uh, hoe, uh, hoe heb jij het ervaren? Ja, echt een hele beleving. Vorig jaar bij allemaal al, al geweldig. Ja, het nachtstadion, ja, het zal je ook heel veel zeggen Want Je bent natuurlijk ook voetballiefhebber. Ja. Ja, het avondje nacht. Er zijn ongelooflijk veel mensen blijven zitten. Waarvoor dank. Want er werden hoorden er werd gejuicht. Het was echt... Ik waande me toch even een half uurtje profvoetballer. Alleen ja, we hebben uh, helaas 4-3 verloren. Maar ik vind het geen schande hoor. Want als je toch ziet... Die, ze waren met z'n 17e, eh, niet allemaal in het maar uh, uh, echt oud-voetballers, Michael Mols, zag ik ander weder, sorry, nou ja, die man is, die is, die is sneller dan een roodrunner, uh, uh, uh, uh, uh, er stonden vijf, zes oud-internationals, Reggie Blinker, Michael Mols. Ja. En jij hebt gescoord, nou ja, Sander, kom op, ja, dat, man. Het <tops> maakt goed 4-3, ik ben heel tevreden vrede eigenlijk wel. Want, want ik bedoel, op het moment dat je zo'n doelpunt scoort, jij maakt er een derde voor de goede orde. Ja. Dan voel je je lekker, toch? Ja, dat is. Oké, okay, ik ga nu ook in cliché praten. Ja, het is altijd leuk om te scoren, maar je doet het wel Oh... Nee, maar nee, met, ja, het is leuk om te scoren, maar ik, ik, ik ben er weer verloren van. Maar mag ik nou... even één ding zeggen? Ik heb er natuurlijk echt de ballenverstand verstand van. Maar wat voor kutkeeper hadden wij joh. Ja, de eerste helft. Oh. Ja, die heeft zich die ingekocht op de feiling. Ja, dat zei ik al. Hartstikke bedankt. Goed, het was, uh, hij scoorde nog bijna zie niet, dat zou helemaal een punt zijn. Maar het was, het was echt een onvergetelijke ervaring en een mooie avondje vak. Een mooie afdeling. Ja nee, nee, nee, ik sta nu toch best wel blij en, en ondanks dat we verloren hebben en het liefst had ik nog een uur gezongen Ja nee, je, je, wat ik al zei, je klinkt uitgelaten, het enige is, wat ik er jammer aan vind, maar ik snap, want je bent daar in het stadion, jij klinkt nogal best pro-nak en ik heb ook een paar jaar geleden gezongen, als we gaan dan gaan we met z'n allen. Maar ja. deze avond, hè, eerder deze avond, moesten ze natuurlijk tegen ons clubpie, tegen Kambuur en dat was jammer dan veel Oh nee, ja, dat ze dus deze avond uh, ja, wel kambuur hebben ingemaakt toch? Ja, nee, dat is, dat is jammer. Ja, het, was, het, was, het was helemaal een ideale avond als wij hadden gelijk gespeeld en Maarten Leeuw hadden. Of natuurlijk kambuur was gelijk ja, nee, ja, nee, ja, toch, ja, Dat, dat was... zou helemaal te gek zijn. Mooi ja. Nou ja, uh, ik zou zeggen veel plezier met uh, de derde helft. Ja, ik ga de douchen nu hè. Ja. <laughs> ja. Uh, ik ga een liedje draaien waarvan ze denk ik. Uh, fijne avond, Toesander. Dankjewel, ook. Oh, ik ga een liedje draaien waar ze denk ik hier dan ook uh, in Leeuwarden wel uh, blij van worden. Want uh, wij doen natuurlijk regelmatig de tsunami. Maar er is eigenlijk een ander clublied, hè? Oh, ja. ja. Ik weet nog niet of ze dat kennen of dat ze denken: wat is dat voor een uh, oude meuk hier? Maar ik heb hem in de weken voorafgaand aan dit festijn al wel in de top 10 laten zetten. Liedjes over Friesland. En iedereen kwam met deze aanzet. Ulken etje, het waren twee mensen. het gewoon, net als de rest. Nou, het oude publiek kent hem. graag trouwen, maar ze hadden geen woning. En daaraan het etje, geweldig de pest. Maar op een dag te dus het maar wezen. Ze kochten een arkje, het was wel niet groot. Maar ach, wat geeft het, ze waren gelukkig. En dan lette die ark bij ons in de sloot. En we hebben een volksgeel, en het leidt aan de zenuwen. Maar op een keer ze plotseling etje Kijk nou eens heel goed hoe dat nou weer komt Ik zit hier pardorie met de voeten in water Er zit een gat als een vuist in de rom. Het water dat steekt snel in de meubels die drinken De kaas op verdreken die was toen heel groot Want geen van beiden kon ze zwemmen de deur uit, of een tafel spoor. Ik wil je horen. een en het lijkt aan het zee. Allemaal aanvragen, hè? dat blijkt wel weer Je kan ook gewoon doneren als je denkt Ik vind het allemaal prima wat jullie doen Maar ik hoef er niks mee te maken te hebben Je kan ook gewoon doneren Check het snel op 3fm.nl and dance the way I feel We're wasting so many truths that we demand On getting by another life On every other thing that dies Streamingpool, zo heet deze gasten. Dance the way Agil. En uh, ja, ik moet gewoon lachen om de motivatie van uh, Paul van de Kijk waar wij ons druk maken over... Het zwembad, waar het zwembad is, dat gaat nu gelukkig even over iets belangrijks. Waar zijn die toiletten in Afrika? Hier zo gewoon, maar daar moet je er naar zoeken. Hopelijk komen er met de opbrengst heel veel wc's bij. Oh ja, het is gewoon een rete om bij het thema te blijven. Goeie plaat. Ah, dat vind ik leuk als je er gewoon zo over nadenkt. Je kan ook gewoon denken, zoals bij het nu volgende verzoekje vaak geschreven werd. Hé, hey, muziek is mijn medicijn.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 Sandra. Hey Sandra, hoe kip jij vandaag? Single. Ach, wat zielig. Nee joh, lekker rustig. Ik heb een rap met kip. Nou, geniet hè. Ja, doei. Kijk op hoekipnederland.nl Kip, de meest vanzijdige stukje vlees. Kip. U heeft nog maar tien dagen de tijd om de zorgverzekering van Promovendum aan te vragen.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 Vooral mensen tussen de 18 en 22 jaar deden een aanvraag. Dat komt volgens de Federatie Opvang. Onder meer doordat jongeren tot 27 jaar vier weken moeten wachten op hun bijstandsuitkering. Bij het onschadelijk maken van zwaar illegaal vuurwerk zijn in Zwarte Waal bij Rotterdam enkele ruiten gesneuveld. Het vuurwerk is gisteren gevonden in een huis in Heenvliet. De bewoner had honderden kilo's in zijn huis liggen. Niet alles is onschadelijk gemaakt. De bekijkt morgen hoe de rest wordt vernietigd. Microsoft gaat in Noord-Holland een van de grootste datacenters van Europa bouwen. Waar precies wil Microsoft niet zeggen. Het bedrijf steekt zo'n 2 miljard euro in het project. Dat bevestigt de provincie na een bericht in het Noord-Hollandse Dagblad. Het project levert 150 tot 200 banen op.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 President of the United States en Peaches, Sjaak Hoekstra. Zoals elk jaar, ook dit jaar weer een muzikale versnapering voor de heren in het Glazen Huis. Ja, maar ja, Peaches, of je hem nou uh, dubbelzinnig opvat of, of, of je hebt het gewoon over eten. Je denkt gewoon eigenlijk, toch? Nou nee. nou nee. uh, jij mag uh, weten wat jij wil horen natuurlijk. Dat is hier een hè? 0909-1336... Zaterdagavond, uh, een feestje op de radio hopelijk. En dat allemaal dankzij de bezoekplaten die binnenkomen. Oh, die hoorde Frans Bauer. Die dacht, ik uh, hang op, ik snap het. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Um, ik dacht iemand aan de lijn te hebben die uh, de nu volgende request uh, heeft aangevraagd. Dag maar uh, Veldhuis. Voor ons is dit een mama appelsap nummer. Ze horen namelijk Thea. Oké, okay, Thea, ja, ja. Helaas is Thea uh, 16 december overleden. Dat is dan toch ook wat? Godsamme. Liefst zil en dag. Dus dag maar. Kirsten van der Meer uh, die vindt het zo'n vrolijk liedje. Giel. alsjeblieft. please. Oké okay, Kirsten, omdat je 10 euro betaalt. Nee, natuurlijk draaien je hem. En Nadine en uh, Oliver Gar Carter, die uh, waren gisteren de negentiende, is dat gisteren? Nee, is eerder gisteren inmiddels. Uh, vijf jaar getrouwd, na een flinke relatiecrisis, is er weer volop liefde en verbinding. En dit liedje was ons liedje van het begin in de relatie. Zeg maar uh, die goede oude tijd. Maar ik heb ook diegene die ik uh, had willen spreken: Tim, goedenavond. Goedenavond. Ging je op je telefoon zitten? Hallo? Uh, hallo, ja, we zijn connected hoor. Ja hoor. Oh, stellig. Hey, uh, Tim, uh, wat ben je aan het doen zaterdagavond? Nou, ik was eigenlijk een feestje aan het vieren. Oh. Nou ja, dat ben ik ook aan het doen. Tenminste, ik check het even. Waar is het feestje? En waar is bij jou het feestje dan? Ja, gezellig in Harderwijk, heerlijk. Ja. Oh ja, Harderwijk, man. Dan kunnen ze ook losgaan, ja. Ja, place to be. Ja. Nee, echt. Ik ben de jaarlijks uh, met Lowlands. Dan uh, verblijven wij daar. En dat is echt uh, top. Ja, gezellig hè. Echt heel gezellig, ja. Um, maar jij bent dus nu eventjes uit het uh, feestgedruis gegaan om eventjes luid en duidelijk te kunnen zeggen waarom, wat en hoe. Ja, dat klopt. Nou hè zeg maar. Nou ja, ik uh, wou natuurlijk jullie graag steunen. En daarom heb ik uh, Oudkast daar gevraagd. Met Ja. Hey ja, lekker. En, lekker hè. En, en kan je er ook een beetje dansen? nou ja, ik vind het wel leuk om er een beetje op los te gaan ja. Ja, nee, dat vind ik ook. En ik denk dat ze dat hier ook vinden. ik tel af en dan gaan we. Of nou, ik tel niet af, dat doen de gasten van Outcast. dank Tim, dankjewel. Ja, graag gedaan hoor. Fijne avond hè. succes nog. Daar gaan we. One, two, three. Up. baby around What the van Heiligers, Arjan Le Suis, of Le Sui, net als uh, Girodine, uh, oui. uh, Janneke Albrechts, Maartje de Groot, Anneke en Barend Koning Oudijk, Klaas Ballast en Karin Visser. Maar ik wilde de link leggen, God only knows waarom en hoe, maar er staat iemand bij de brievenbus. En, en, en die denkt dat hij gewoon zomaar weg kan lopen, alsof, als, alsof ik hem niet zou herkennen. Wat zeg je? Jij ja, had hem niet herkend, hè, Koen. N ik zie het nu pas, joh. Oké. Okay. Is het hem? Ah, jongens. Ja, het is, is hem. Ik, ik, ben, ik ben speciaal met mijn neef met mijn Het neef is hem, op. echt. Dames en heren, mag ik u presenteren, Jordi van Loon. Ja. Oh, ja. Even zingen. Op Kom op, nu heb je de baard in de keel. Er is geen moment dat ik niet tijd denk. En mijn hartje, dat gaat om keer. Loopt mij maar voorbij, dan voel ik me zo blij. Dan zweven het duizenden vrienden in mij. Ik moet je bekennen, dan heb ik het even niet meer. Ik kan niet slapen en ik rust geen eten. De Omdat ik jou geworden moet, heb ik wel een beetje meedoen. Hij komt in 1, 2, jullie is het overval. in meer dan duizend maken. Zou die pio je raken? Nou schreeuw je van de daken. Jullie fijn is het overval. Alle andere kleuren, je hart moet overtreuren. Hij liefde wil zo. Ongelooflijk, ongelooflijk. Jordy van Loon, mensen, hij is gewoon terug. Ja, dat was de vorige keer dat ik met jou en Paul in een huis zat. Ja, excuses daarvoor. 2008. 2008 <laughs> ja. ging de boek in als het jaar dat het enter van Searzy Quest Jordi van Loon was. Ja. Maar, ik bedoel, uh, ik heb daar nooit spijt voor gehad. Nee? Het is de enige die op nummer 1 is gekomen. Dat meen je niet. Dat meen ik serieus. Echt waar? Zo is het ook, Jordi. Jij is aan. Ja, ik samen. Ja. Uh, maar goed, je bent een paar jaar verder. Ja, en waar het uiteraard uh, uiteindelijk om gaat is ik ben met mijn neef van mijn producer langsgekomen om even een uh, donatie hier uh, ja. te brengen, dus, uh, dus bij deze. En, en, en mag ik de onbeleefde vraag stellen? Sorry? Hoeveel? 200 euro. 200 euro? Oh, ja, Mooi. Oh, dat is toch uh, een boeking voor een avond. Hahaha. <lacht> <lacht> natuurlijk. Hij is leuk, hij is leuk. Uh, Jordi, dankjewel man. Ja, jongens, heel, heel veel succes. Echt sympathiek dat je hier helemaal naar Leeuwarden bent gekomen. Vind nou, ik... Ik, ik, heb, ik moest hier optreden, vlakbij. Hè, dus ik oh, je hier in de buurt, dus echt toevallig. <laughs> Jij treedt nog op ook. Ik moest werken in Leeuwarden. Oké. Okay. Ik maak geen grappen. Nee, ik, ik hou me ook in. <laughs> ik vind het top. Jongens, heel veel succes. Zullen we nog een uh, nummertje doen? Ik overleg eventjes hoor. Nee, nee, nee, nee, nee. Oké. Okay. Je hoeft in de Ga maar wel liefde. Uh, hey, maar, jongens, ik zie jullie. Jordi van Loon. Ja, Dat vind ik toch top. Komt ik ken hem gewoon helemaal nee, niet. Ja. Nee ja. Op nu zie het. Het, is, het scheelt een paar jaar en een paar kilo ook. Ja. <laughs> Oké. Okay. Het is tijd om er weer een rondje te draaien. Sven van Vliet uh, is 10 jaar en heeft ook 10 euro gedoneerd. Ik kan niet wachten tot hij 80 is. Uh, Jolien Kramer, uh, lekker springnummer om iedereen wakker te schudden. Een gruwelijk nummer vind jij, Regenboog. Wilmer van der Gaast, Giels Tromplaat. Ja, die heeft herinneringen aan dat ik hem s'nachts draaide, man. Dat ik deze veel gedraaid was. Belen voor je bek, ja, daar komt hij zelfs mee. Ja. Uh, Harm Vos, lekkerste springplaat ooit gemaakt. Misschien had je hem nog niet herkend, maar ik denk dat dat nu al gaat komen. Gewoon oh, een beetje hakken, dat gaat wel goed. En um, ja, op zich is de tekst niet heel moeilijk. Er zit uh, feitelijk geen tekst in, maar je kan toch meelallen met deze als een malle. Dus daar gaan we. La, la, la, la, la, la, la. Zombie Nation Dank je wel voor het aanvragen. Kernkraft 400 en de Zombie Nation. Ja, als uh, zombies voelen wij ons wel een beetje, denk ik. Maar wel gewoon... Ja. Oh, jij kan echt, kan je, kan je hakken? Nee, ja. Nou ja, wel een beetje. Ja, ja, ik heb wel maxjes aan, maar uh, nee, ik kan het niet. Hmm. Okay. Ik kan wel heel hard dansen. Oké. Okay. Ja, op je eigen manier valt mij op. Ja, ja. Heb, ik een, heb ik een maniertje? Nou ja, laat ik het zo zeggen. De koeks hebben er een nummer over gemaakt. She moves in her own way. <laughs> Dankjewel Thijs, kan ik gaan. Kasper Laan, voor jouw suggestie. So what my show on Monday, I was hoping someday You be on your way to better things. It's not about your make-up or how you try to shape her. Take these tires and paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, You said me you far out. Not about to light down for your coat. My strings, cause I'm a better man Moving on to better things. Uh oh, I love her because she moves in her own way. But, uh oh, she came to my show just to hear about my day. And at the show on Tuesday, she was in her mindset. Tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving.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 Demo, dan kan je als artiest, als bandje, nou ja, als je maar muziek maakt, dan kan je je demo droppen en daarmee geld ophalen. En dat is dus de mogelijkheid om op de radio te komen, terwijl je misschien niet eens een platencontract hebt. Terwijl je gewoon niet eens hier in het systeem staat of wat dan ook. De vraag is, wie heeft de leukste demo gemaakt en het meeste geld opgehaald? En daarmee de demo van de dag. En vandaag is het een cover. En ik denk zeker niet dat ze uitgecoverd worden, want het is wel top. Stageline heeft het meeste geld opgehaald. En als ik zeg veel geld, Oeh, 1138 euro. Ze hebben een benefiet georganiseerd. Uh, wat zij doen is, uh, zij spelen 80's, s en allerlei mesjes en toestanden. En in dit geval wagen zij zich aan een uh, gevoelig chanson. My Immortal. Gezongen door Marcella. Dit is de demon van de dag. Stageline. En als je denkt, hé, hey, dat wil ik ook. Ik wil op de radio met mijn eigen liedje. Dan kan dat. Ga naar 3fm.nl slash demo. I'm so tired of being here. suppressed by all of my childish fears. And if you have to leave. I wish that you would just leave. Cause your presence still lingers here. And it won't leave. Yes. bound by lies you left behind your face at home Onsterfelijk belachelijk maken als je dit doet. Marcella van Stage Line en My Immortal voor 1138 euro was dat de demo van de dag. Ja, het wordt wat later die hormonen die gieren en ik dacht wat als ik nou verwissel met John Mayer. Ja, ja. ja. last Friday night. Ik in de goed met Dennis Wening. En nu is de nachtkracht en dat is ze zeker. Geraldine... Oh, je kan ook de moonwalk. Nou ja, die probeerde ik oh, hier te okay. doen. Nee, ja, ja, okay, ja, ja. Ik, ja. top. Huh. Vind je het een beetje gezellig? Ja, ik vind het heel gezellig. Ja? Ja, we kregen net een soort van naaktkalender door de brievenbus. Ja. Wat, wat was het, wat, weet je het verhaal nog? Uh, van de volleybalvrouwen. Maar oh. ik weet heel even niet van welk plaats hier in Nederland. Staat er misschien ook wel op? Eens even kijken. Maar ja. Allemaal uh, bijna naakt? Bij, ja, nee, precies. Niet Zit er een favoriet? Wat is je favoriet? April. Welke maand? April, april hè? April, april, april, april toch... daarmee doe ik wat ik wil. Hè? Ja, uh, ja, ja, ja, ja, ja. een oh, goede kont, hij Die staat voor paal. Hier op de. Nou ja, op de, op de, op de, <laughs> dat moet je zien dan, maar ze staat uh, aan, ja, vast aan zo'n. Kan je dat eigenlijk? Wat? wat paaldansen? Ja? <laughs> nee. Jammer, nee, mijn zusje daarentegen wel. Oké, okay. ja, nou, die, die kan dat heel goed. We gaan er even bellen. Doe dat! En ik had heel goed palen. Het staat ook niet bij die 22 dingen. Uh, waar je nog steeds uh, voor kan bieden en zo. Hè? Ja, gaat het een beetje goed? Ik heb geen idee. 3fm.nl slash Geraldine. Eens even kijken. We hebben het hier over. volleybalvereniging. Het staat er gewoon niet op. Het staat er niet op. Het staat er gewoon niet op. Nou. Nee. Ja, ze zijn hier nog ergens. Nou ja, maar... nou ja. Ze zijn heel erg zeker. Ze, ze zijn, mooi het zijn mooie vrouwen. Ja, zeker voor volleybaldames. <laughs> Absoluut. Eens um, even kijken. Ondertussen schuift Jan en Alleman voorbij. Ja, er wordt echt veel gedoneerd. Oh, ik. ik daar, oh, wacht eens eventjes. Oeh, daar is een hoofdbezoek. Daar is iemand met een met een kroontje op. En, en, en, en, en, en, en een sjerp. Ja, ik heb geen idee. Heb je... Hallo? Nee, ik wil niet met jou praten. Nee, ja, met de prinses. Uh, ja, hallo prinses. Hi. Hi. Een beetje bij de microfoon praten. Ja, ja. hallo. Hallo. Uh, ik heb een afscheidsfeest. Ik ga naar Nicaragua voor een goed doel. Oké. Okay. En waarom heb je dat kroontje op? Ik, ik ben geneigd om het Wilhelmus... Uh... Ja, dat was een verrassing van mijn vrienden. Oh, yeah. oké. Okay. En wat ga je doen in Nicaragua dan? Ik ga onderzoek doen naar ondervoerde kinderen. Oh, mooi werk. Ja, zeker. Mooi, ja. mooi, mooi, mooi. Heftig ook. En ga je? Zeker. En 6 februari. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Oké, okay. en wat kom je hier dan in? Hè? Want ik zag je heel sneaky daar uh, naar de briefbus uh, gaan. Geld geven, natuurlijk. Ja, ja. En wil je nog iets horen? Nee, uh, dan niet. Dan kies ik, nee, dan kies ik zelf. plaat op de radio. Het kan, we doen alles. Bel snel 0909 1336, want ook nu zitten ze voor je klaar. En dat was even rustig, begreep ik. Dus uh, ja... Ik zou zeggen, gewoon ook voor een leuk gesprek, gewoon even bellen. Het kost geen kut, 0909-1336. Um, ik ga naar de telefoon, al daar is Lars. Lars Vlieger, Goedenavond. Uh, Goedenavond. Jules. Heb jij het gedaan via het uh, telefoon inderdaad, via het callcenter, of dacht je van nou, lekker makkelijk, uh, ik doe het gewoon via 3fm.nl-plaat, ik communiceer verder niet? Uh, ja, de laatste hebben we gedaan okay. via uh, internet. Nou ja, top Lars. Eventjes, want uh, het is toch zaterdagavond, wat ben je aan het doen? Ik ben aan het werk. Oh, wat doe je dan? Beweging. Zo. Alles, ja, in, alles onder controle, doe je het veilig? Ja, ja, ja. En is het een object? Is het een buurt? Wat doe je? Nee, waarom ja, een volging? Mobiel, Silvians. Ja, ja, ja. Okay, okay. Nou, ondertussen kan je dan dus prima luisteren, toch, stiekem? Ja, daarom. Oké. Okay. Nou ja, jij vraagt hem aan omdat hij je opvrolijkt en omdat je er steun van krijgt. en uh, ja. Hij betekent ook veel voor jou? Ja, ja, Ja, dat is uh, uh, heel veel te zien. En het uh, betekent voor meerdere mensen die ik ken heel veel. En waaronder deze actie, ook gewoon als je samenvoegt, dan is gewoon samen naar 201 werk. Nou, dat is mooi zeg. Ik moet zeggen, papa Roach, ik zou zelfs een kakkelak opeten. Ik ben eventjes in eh, eh, ik zweer het je. Er zit ook gezonde dingen. Dat moet, dat moet best lekker zijn toch? Gefrituurd? Ja, ja, ik weet het niet. ja, kondig hem maar even aan. Ja, hier is papa Roach, live, bij Serious Cast, me jezelf. Cut my life into He says this is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. This is my last resort. Cut my life into pieces. I reach my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Do you even care if I die? Please? It was a bright night tonight. Chances are that I might mutilation out of sight, and I contemplate to suicide.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 vandaag gelogen tegen de dokter. Die komt elke dag even checken hoe het met ons gaat. En die zei, heb je last van zwarte vlekken? Ik zei, nee joh, nergens last van maar Ik kan je zeggen, oeh, het is zo langzamerhand één grote zwarte vlek aan het worden. Maar op een positieve manier. Leuk dat je luistert naar Serious Quest 2013. In the nighttime When the is at its rest You will find me In the place I know the best and so shout them. een keer draaide en dacht, ja, hier gebeurt iets magisch gewoon. was die film er niet eens uit, hoe heet die? Burling Calling. Ja, Berlin Calling. Prachtig. Dokker, ja. ja, echt helemaal te gek. Jesper Koot Ja, Jesper, niet Jasper. Jesper, ik had het bijna verkeerd uitspreken Die vroeg hem aan voor 50 euro. 50 euro. Pannenkoek. Oh, lekker. Lekker hè. Ja, pannekoek Johan Meijer, 10 euro. En Klazina van Galen. Uh, het is hun liedje. Een heerlijke zomerse plaat. Um, even dat ik een beetje weet wat ik de komende twee uur nog met je kan doen, uh, Jerry. Oh, ja, ik? Wat, ja. wat wil je? Nou ja, dat ik helemaal niet zo goed weet uh, waar jouw muzikale voorkeuren uitgaan. Ehm, um, nou ja, ik, ik hou heel erg veel van uh, techno en deep house. Oké, dan zaten we wel goed. Okay. Ja, en, ja, ja. En, en, en van vroeger, weet je wel, opgegud? Nee, ja, eigenlijk Polendam. gewoon de keihard. Oh, dat? Nou ja, weet ik niet. Jan Smits? Nou ja, ja dat, nee. we, ik weet helemaal niet. Nee, ja. Uh, nee. Zeg maar even niks dan. Nee, ik, ik zwijg. Okay. Wij komen daarop terug. Maar eerst ga ik naar André Mandjes. Ik weet niet of hij van plan was om daar ook in te gaan liggen. André? Nee? Ja, bijna wel ja. Je Laat maar even blijven hangen op je, jullie uitzending oh. op 1 -1 Dat is mooi. Dat is mooi. Too. Nou, leuk dat je luistert, leuk dat je kijkt, maar helemaal nog leuker is als je doneert. Ik, ik, ja, ik bedoel, we kunnen dat niet verplicht stellen, maar... Ik vind toch wel dat als je nu al een paar dagen ons aan het checken bent en je hebt nog niks gedaan... Nou, een klein schuldgevoel zou ik je wel aan willen praten. Mag hoor, ja. ja. ja. Maar goed, als je, niet, als je niks kan missen, dan kan je niks missen. Zo is het ook, natuurlijk. Uh, jij vroeg hem aan uh, voor jouw dochtertje vannacht. Ja. Simone. Ja. En wat gebeurde er dan bij Appelpop? Appelpop uh, volgende man, uh, is er iemand die Simone heet? En toen hebben wij er maar even over het hek heen gegooid en toen stond ze binnen poepen ze dus op het podium. Nou, oh, dat is wel leuk. En wat gebeurde er dan verder op het podium? Want dan kan ik misschien datzelfde hier uithalen. Is er iemand die Simone heet? We zijn op zoek naar een Simone. Er moet toch nu hier ergens op het zeiland wel een Simone aanwezig zijn. Simone, kom naar voren en sla je slag. Maar wat deden ze dan precies eigenlijk, André? Ja, toen kreeg een, een tamboerijn in de hand gedrukt en dan moest ze met de, met de maat mee bewegen. Ja. ja. Ze was helemaal lam geslagen. Ja, dat begrijp ik. <laughs> Acht jaar, weet je wel. Ja, ja, precies. Maar ze deed het wel. Ze en, en, en, deed en, het wel. En, en, ja, bedoel, daar was ze dan misschien lam geslagen. Moest ze dat achteraf dan? Uh, helemaal fan. Helemaal uh, die-hard fan van de kick. Ja, ja. En nog vaak gewoon ook denken aan die herinnering daar. Absoluut. We hebben het gefilmd en dat wil ze ook elke keer terugzien. Oh, Ja, precies. Oh, wat leuk zeg. Even kijken, ik heb nog geen Simone gezien. Nee te zien. Ah, Ja, Dat is ook lastig. Het staat hier hutje-mutje ik had hem willen halen, maar ze ligt te slapen. Ja, dus, nee, dat zat ik ook aan te denken. Maar ik denk, dat moet je helemaal niet willen. Als je af bent en het is bijna 12 uur, dan is het allemaal wel gesneden. Nou ja, voor haar in ieder geval, dan kan je dat later ongetwijfeld laten horen. Absoluut. Is hier de kick. Simone, je Simone. Je ziet me nooit staan. Simone, Simone. Altijd in rood gekleed, ik wil met ze heet Simone. Simone Simone, ze lacht naar iedere man Maar luidt naar mij alleen in mijn droom Zou betonen Simone Oh alsjeblieft Ik ben verliefd Simone Geef me nou een kans Simone Simone Je ziet me nou dit No, is Simone, Simone. Simone, Simone. Simone de kik Simone. Nou, we zou die eten. Simone, voor alle Simones die dan ook maar aan het luisteren waren. Want ik zag dan wel online dat er dan wel wat waren. Simone Pauw bijvoorbeeld. Die.. Uh, die twittert nog even, Giel3FM. Als ik daar was, dan zou ik naar voren zijn gekomen hoor. Ja, ja, ja, ja. ja. Oké, okay. Geraldine. Dus ja, we hadden het er net al eventjes over. En jij noemde eigenlijk gelijk spontaan zijn naam. Wat, wie, wat, waar? Wat voor naam noemde je net? Volendam. Oh, Jan Smit. Ja, Jan. Ja. Goedenavond. Hallo, Jan. Ja, goedenavond, Giel. Ja. Goedenavond, Jan. Goedenavond, Geraldine. Oh, Hallo. Ja, Jan is ook uh, echt even hier. Uh, een onwijs goede nachtkracht geweest, hè? Ja. Dat was echt man, man, man. Uh, je plaat hangt hier nog, trouwens, Jan. Oh ja, die is natuurlijk voor de veiling. Oh Ja, Ja, die blijft er ook hangen, De Giel. Gouden Award, ja, absoluut. <laughs> absoluut. Nee, maar, nee, maar ik laat hem er hangen, want ik kijk er gewoon met liefde naar, omdat ik er gewoon denk, oh ja, Jan, dat was leuk. Zou je mij dan vannacht, voordat je uh, de graveyard aan, uh, aan Koen overgeeft, een ja. kusje willen? Of, nou, dat wil ik gelijk wel eventjes doen hoor. Oh, dat ga ik twitteren ook. Als dat allemaal weer zo uh, belangrijk is. Oké. Okay. Maak er even een foto van, zonder ja. tong en Giel. Ja. Hoezo? Dat vind je toch lekker? Ja, maar dat hoeft niet op de radio. Oh, oké. Okay. Klinkt heel spannend in ieder geval. Serieus. Ik ben een klein intermezzo. Ja, nou dat is gebeurd. het uh, zag er goed uit. Ja, Jeroldin, die zal me gaan twitteren. Uh, jij hebt iets. Jij uh, gaat dan toch nog eventjes een extra donatie doen. Alsof je nog niet genoeg gedaan hebt. Nou, dat hangt natuurlijk af van, uh, ja. van wat er gebeurt. Ja, dat hangt af van wat er gebeurt. Dat is waar. Oké. Okay. Uh, dit gaat volledig aan mij voorbij. Maar dat is echt... Ik ben een jas natuurlijk. Of, althans, <lacht> ik, woon, ik, ik woon er niet eens. Maar uh, nou ja, uh, leg maar uit wanneer jij geld betaalt wat en hoe. Nou, ik, euh, ik, ik zat te luisteren en ik dacht: Weet je wat nou? Uh, wat is nou leuk? Tenminste, althans, wat vind ik nou leuk? Ik dacht: Ik bied 100 euro als Geraldine een stukje a cappella van het Volendammer Volksliedzing. Hebben we een volkslied? Oh, <laughs> Nee, nou ja, dat weet ik heel even niet. Oh god. Welk is dat dan, Jan Smit? Dat ik van de dekker ben. Ken je naar de plaats waar je geboren bent. Ja, mag ik dan wel de teksten bij, want die okay. weet ik echt niet meer hoor. ik hoor het al. Uh, we moeten dus eventjes gaan oefenen even hierop, oefenen. want het is niet iets wat in een repertoire zit op gegeven minuut. <laughs> uh... Ik heb al gekeken op songtekstenpunten en ze staat er niet nog Oh oké, okay. nou er zijn nu genoeg Volendammers die lijken. je een stukje, een, een stukje mooi Valendam. Ja. Nee, okay. Die staat wel op internet. Ja, mooi van Nam staat wel op internet. Laten we die doen dan okay. toch? Oké, nou, uh, geloof me Jan, blijf lekker luisteren. Want zo dadelijk na twaalf uh, gaat het gebeuren hoor. Zeker. Dan jou, gebeuren. ik hang aan jullie lippen. Ik denk net ook aan, die van jou huilen. <laughs> Dankjewel Jan, goeienacht hè. Ja, jullie ook hè. En niet slapen, Jelby. Nee. Nee, nee, nee, nee, nee, zeker niet. <laughs> Oké. Okay. Okay. Doei, doei. Ja, nachtkracht. Ik vind het een goede nieuwe term, want zo werkt het echt. Dankjewel Frank voor Rode. 25 euro. Ik heb het album van deze band. En ik vind het echt een van de leukste nummers die erop staan. Hoe down prisoner's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 de uitverkopen bij Kellekeukens Met kortingen tot wel 70%. Designkeukens voor superprijzen. Sla nu uw slag bij de Kelle Kellekeukens. Kelle Kijk snel op kellekeukens.nl Een onafhankelijke keuze maken voor een zorgverzekering is een uitdaging. Als iedereen roept de goedkoopste te zijn, hoe kies je dan? Bij Zorg gaan we voor de laagste premie. Dat lukt al vier jaar. Dit jaar vanaf 62,25 euro mee in je eigen onafhankelijke vergelijking. We zullen je niet teleurstellen. Ga naar Andersorg.nl Zo'n keuken uitverkoop bij Kellekeukens. Kijk snel op Kellekeukens.nl Tip een vriend om ook klant te worden. En je verdient samen 40 euro. Andersorg. 3FM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 Dit was het Airways-journaal. Hey, yo, yo, yo, yo, what's up, allemaal? Dit is Ali B. Hallo, this is Mike Dern from Green Day. Hi, this is Dan van Bastille here. Please help 3FM. Send in your serious request. 3FM. Nu. Geel. Serious request. 3FM.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 Out there, darling, clinging on to the wrong night. Uh, ik kan het licht ook nog steeds niet vinden. Als uh, ongeschoren beer zit ik hier dan. In de morning, ook straks weer. En dan hoop ik dat ik me nog wel iets van deze nacht uh, kan herinneren. Dankjewel Robin van Arkel. Omdat ik extra weekend zal gaan missen. Het programma dat ik bijna zeven jaar heb gekeken. De experience, de geweldige ervaring. Ja, daar stond hij met zijn Pet Shop Boys hoed op. Oh ja, gewoon even omdat het kan. Maar het is het lekker En omdat ik er geen zin in heb om daadwerkelijk ook de Pet Shop Boys te draaien. Gewoon eventjes het alarm in ieder geval af laten gaan. Hij heeft een aantal keren met tranen in zijn ogen gestaan, Robin, omdat hij het gewoon zwaar kloten vindt. Al met al vraag ik deze plaat aan, om deze plaat voor mij de ultima extra weekend is. Nou, ik weet ook nog dat uh, Michiel hem draaide. Welke Michiel? Ja, ja ik ben blij dat hij toch nog een keer gebruikt wordt al hier. Uh, Welke Michiel? Ja, Veenstra, Veenstra! Precies. Uh, die draaide hem als laatste plaat uh, in zijn avondshow. Omdat hij natuurlijk vanaf 6 januari in de morning zit. Jeroen van Veen, nu Harm Edens in het huis is, oh dat is een tijdje geleden... Hoogste tijd om de apparatuur even te testen. Ja, lekker. In the morning, 35 euro in totaal. Oké, okay. je moet me toch even wat uitleggen, Girodi. Oh ja, ja, ja, ik, ik, ik ja, ik ben niet in Volendam geboren. Uh, ik, maar, ik... Ja. Ja, ja. Ja? Ja. Wat wil, ja? Wat wil je weten? Nou van ja, dat het op een of andere manier toch raar is dat jij het niet kent. Ik ken het wel, ik ken alleen de tekst niet zo uit mijn hoofd. Oh, Oké, okay, want ik, ik ken heb... ken het nummer wel, ja. Oh, ik heb het net voor het eerst echt uh, gehoord. Ja, nee, ja, ja, ik ken hem wel al. Oh. Maar ik heb ook heel lang in een viswinkel gewerkt. En daar hadden we heel vaak 100% NL aan. En dan gooiden we dat... Uh, ik, heb, ik ken bijna al elk Nederlandstalig nummer. Oh, nou dat... Maar uh, deze moet echt wel even met briefje Dat belooft een leuke nacht worden. Ik uh, ga <lacht> sowieso straks nog een heel leuk Nederlandstalige chanson draaien. Ah, waarvan ik denk dat Sailand het ook wel leuk gaat vinden. Oké. Okay. Maar eerst uh, ja, gaan we dus weer even terug naar Jan Smit. Jan... Goedenavond. Ja, Goedenavond. Uh, ik, heb, ik heb begrepen dat jij de boel uh, eerder deze avond nogal op zijn kop hebt gezet in uh, Beveren. Ja, ik stond in, uh, in België. Ik zag, ik, uh, ik zag een bievenshot voorbij komen. Ja, nou, ik stond in een uh, Van der Valk hotel met, uh, met allemaal mensen die hadden gedineerd en uh, ik was een toetje. Ah, oh. <laughs> lekker. Maar uh, Jan, uh, voor jou is dit gewoon een, een klassieker, die Mooie Volendam. Ja, mooi Volendam is wel... Uh, ook uitgeroepen als uh, als mooiste Hollandse plaats uh, okay. van de afgelopen, van de, ja, ever oh. ja. Ja, ever gewoon. Nou, daar gaan jullie dan uh, van nu. Lekker dan. Uh, maar goed, ik, uh, ik uh, draai hem in de uitvoering van uh, Canyon. Ken Ka ja, dat, is, dat da is het origineel. Dat is hem hè, dat dacht ik. Oké, okay. uh, maar dus met zang van Geraldine, hoe, hoe, hoe lang, hoe ver moet ze zingen voor 100 euro, Jan? Nou, een minuutje. Het, het hoeft niet helemaal, maar nee, een minuutje menuot. moet gewoon een compleetje en een repijn. Ik doe hem ook wel erbij, hè? Met, met, met Wanneer ja, moet ja. beginnen? Wanneer moet beginnen? Ik nou, kom op. Jij uit. komt ook van ja. <coughs> Ik heb nu al kippenvel, overal. Ja. Nou, heb ik tekst hieronder? Ik heb met name kippenvel bij mijn balzak. Shut up. <laughs> Laat me heel even hier okay. inkomen. In een oud café daar op de hoek, Is staat kan. een meisje in een spijkerbroek. Toeristen zien de kleding als nooit meer. Ja, ik kan horen dat je pakken voor gevoerd Alleen, Alleen in winkels, winkels liggen tot onzij. Val de, al de dingen, dingen uit die andere, die andere tijd. Maar voor ze blijven komen keer op keer. Op keer. Ja, Prachtig denk. Al in de halen behalen. De sfeer, de zijn kans tegen de speel. Nou, daar gaat ie! Komt ie hoor! Mooi voor de de dan. Dan. Met die zee tot aan de horizon. En de vissers, die ja, ik heb en daal uit Barengaan. Nou, ik moet wel even toon houden jongens. Mooi voor Spijs, met je Toch blijf het witte altijd bestaan. Nog langer? Ja, oké, okay, nog we zitten, langer. Oh, red we iedereen we hier zitten, op dat plein. We zitten ver de, over de minuut heen. Het nummer is prachtig, ik kan het alleen niet. Heb helemaal je ooit nagedacht over een zangcarrière of niet? Nee. Ja? ik heb wel in het kerkkor gezeten vroeger. Ja. Ik mocht altijd er is een kindje geboren op paard zingen. Okay. Elke keer, elk jaar. God. Nou maar ja. dit was deze. En dan ja. vragen ze zich nog af hoe het komt dat die kerken leeglopen. Hè? Ja, is, ja, ja, ja, ja. Schijntje ja. natuurlijk. Uh, Jan. Ja. Ik denk uh, Heb dat, ik hem verdiend? Ja, dat denk ik wel, toch? Ja, absoluut. Ja. Absoluut. 100 Hoppa, euro. Waardig. 100 euro erbij. Gaan we ooit een duet doen, Jan? Wat, eh. Nee, dat niet, maar het vond nee, wel ja. leuk. <laughs> ik hou zo van zijn eerlijkheid. Uh, Jan, fijne nacht, verder man. Ja, jongens, zijn sterker nogmaals, normaal. Ja, hè? dankjewel. Hoe Hoi, hoi, Ah top. Ja, zo kan dus alles. Hè. Eigenlijk kan je Geraldine alles laten doen. Bijna anders. Nou ja, er zijn 22 dingen die inderdaad. allemaal eigenlijk even gênant zijn. En deze stond helemaal niet op het lijstje. Deze toch? stond, er, dit was 23. Deze had jij er gewoon bij verzonnen. Ja, die, die verzon Jan nou, erbij, kijk. ja. Voor 100 euro is het geen probleem. Blaas man. een ballon op totdat die knapt. Was de ramen van het glazen huis. Praat een uur met Volendams accent. Zou je dat dan wel kunnen? Dat ken ik erg goed. Ah, okay. Ik krijg allemaal oh, naar nee, ja. ja. Volendams door. Daar moet wel voor geboden worden. Ik word ja, daar heel erg, uh, maar ook bijvoorbeeld, wordt een echte Fries. En dat je gewoon een beetje vries uit je hoofd moet leren. Nou ja, bieden okay. kan op 3fm.nl slash Geraldine. Dat is G-E-R-A-L-D-I-N-E. -E. Inderdaad. Okay. Ik zit even te kijken wat er buiten allemaal gebeurt. Nou ja, laat ik gewoon eventjes de bekende vraag stellen. Zeiland, is het hier een Zijland? Nee. Wat dat komt goed uit, want we gaan tunden. Ik wil die handen in de lucht zien allemaal dat we met elkaar zijn zeg maar waarom zie ik zo weinig handen we zijn toch hier toch met z'n allen kom op Een exotische kleur, iets Dikke billen voor een witte buk Ondernemer en een pionier Koor die bitch een wil met de tak Kom ik nemen op een visa manier Hardcore, Dunderdome Gamma piet om op je huis Je moet jezelf een kiddie inleven Hoe we elk dieken ons het uitleven Born star, fuck a bitch Low life is met merk money Dagen met duck met de attitude And that will your way in effect, my day natuurlijk. En Tinder. Uh, voor onze jarige zoon Max. Hij was op Pinkpop en daar zag hij de opperzit. En uh, toen is hij helemaal uh, vooraan uh, gegaan op het podium. Van zijn sokken geblazen door dit nummer. Leuk zeg. En ook, en dat vind ik dan mooi, is, zo zijn we er nog bij, omdat we heel blij zijn dat hij veilig, gezond en onder hygiënische omstandigheden 14 jaar is geworden. Dus 14 euro ook voor Sears Quest. Zodat kinderen die gebrek hieraan hebben ook gezond groot kunnen worden. Nou ja, 14 euro, dat is bijna al een latrine. Ja, dat kost geen kut, want het is eigenlijk niks anders dan een gat in de grond. Dat moet er wel even gemaakt worden, zo makkelijk is het ook niet. Maar te gek, uh, Lenny Tetro, omdat Yellowclaw geweldig is. En de actie belangrijk is, Haan van Oostrum, Jeroen Boonhakker en Tijmen Bijsterbos. Van 9 jaar ook. Oké, okay, doet het goed bij de kids, deze Thunder. Oh, nou, zodra ik ga ik even gewoon een hele rustige plaat draaien, want ik ben kapot gewoon. Maar dat mag. Uh, eerst gaan we naar een ander feestje toe. Want hij is de hele avond al. Uh, nou ja, lekker, be well, uh, lekker bezig. Wat zeg ik? Goed bezig, ja. uh, Herman? Ja. Uh, Herman, er worden niet alleen muziekavonden georganiseerd, uh, sportprestaties staan ook hoog in de Common Actielijst. En jij bent op dit moment bezig met uh, een sportief iets. Wat is dat, Herman? Nou ja, ik natuurlijk niet. Nee. Want ik ben helemaal niet sportief, maar andere mensen wel. Ja, maar echt ongelooflijk. Ik zal, ik zal het Merle die uh, naast me staat even uit, uit, uit laten leggen. Merle, wat hebben jullie precies gedaan vandaag? We hebben de lc geroeid, dus geroeid. van geroeid. Ja, gewoon zoals de lc normaal gaat schatten, maar dan hebben we het roeiend gedaan. Wow. Ja, echt geroeid Giel. Hoeveel kilometer is dat precies? Uh, ongeveer 187, geloof ik. 187 kilometer geroeid in dit pest weer met regen, wind, alles erop en eraan. Uh, Björn die was daar ook bij. Björn, jij bent echt een, echt een pro, hè? Uh, ja. Nou nee, ja, in het professioneel roeien, ja. ja. Ja, ongelooflijk. Want jij zit bij de selectie, hoe moet ik dat zien? Ja, bij de nationale roeiselectie, ja. Dus, dus over twee jaar sta jij gewoon op de Olympische Spelen. Dat is wel de bedoeling. Je hebt mooi kunnen trainen in elk geval vandaag. Want de dus 187 kilometer geroeid. Heb jij echt alle 187 ook gedaan? Of? Nee, nee, je roeit uh, met teams. Uh, wij, hebben, wij zijn met z'n tienen samen uh, met uh, twaalf personen. We hebben vijf teams. En uh, dus je roeit ongeveer 40 kilometer per, persoon, uh, per team. En hoe zwaar is het roeien onder deze weersomstandigheden over open water? Ja, gigantisch zwaar. De, de regen, wind, kou. Dat maakt het echt super zwaar. Maar ja, het is gewoon, dat maakt het ook uniek om uh, deze editie mee te doen. Van de Elfstedentocht. Ja, dit is te gek, want er zijn nog steeds mensen aan het roeien. Uh, Volgens hoe laat zal de laatste binnenkomen, denk je? Ja, de laatste. Uh, morgenochtend pas. Rond uh, ja, 7 uur wordt hij verwacht. <lacht> dat is toch niet te geloven? Yes. Uh, maar er is natuurlijk wel echt een shitload aan geld opgehaald. Giel, hou je vast. Oké. Okay. Nou ja, ik ga Björn de eer geven om het bedrag de voorlopige eindstand te troemen, want er komt nog steeds geld bij. Björn, hoeveel hebben jullie opgehaald met deze achterlijke, achterlijke sportieve bezigheid? Ja, het is echt een geweldig bedrag. We waren zelf heel echt verbaasd, maar het is meer dan 50.000 euro. Het nee. loopt nu tegen 53.000 euro aan. Jezus, wauw. Het is toch te gek? Dat is niet normaal. Ongelooflijk. Dus we zijn nog steeds bezig... Ja, ze gaan nu nog naar broeien en morgenochtend om een uur of zes, zeven komt uh, de laatste pas binnen. Helemaal Wat een bikkels. Helemaal te gek. Uh, je bent nog niet klaar, toch Herman, of wel? Uh, ik ben jarig nu. Ja, oké, okay, jij gaat gewoon lekker die nacht in. Dat is echt... Ja, nee. Ik ga nog even, even, even een bakje doen. Ja, ja. Nee, nee, nee, ik ben echt jarig, serieus. Nee, oh ja, dat weet, ik, dat weet ik, maar dat wilde ik nog niet verklappen, nee, nee. omdat het zondag ja, is. Nee. Ja, nee, dat... oh, gewoon, Ik had zo'n lief mailtje van je vader gehad. Nou ja, oké. Okay. Uh, ja, nou, echt waar? Ja, natuurlijk. Want ik heb gewoon wel contact met de, nou, de medemens. Nou, wat lief. Ja, en die stuurt mij uh, een mailtje van, ja, omdat het zo leuk was. Dat jij was natuurlijk met Victoria. En, en, en, nou ja, uh, die was ook hey, jarig van de dat week. goed. Ja, dus die stuurde mij een mailtje. Ja. Uh, nou ja, oké, okay, dan gaan we toch eventjes. Lang zal die leven, lang zal die leven. Lang zal leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Hier is Ja, te gek. Hoe oud ben je nou, Herman? Lief. Eh, uh, 17 ben ik geworden. 17, dat zou ik ook zeggen. Oké, okay, dankjewel, man. Geniet ervan. We gaan nee, lekker een feestje vieren. 27. Nou, oh, dat is perfect. Dat ga ik doen. Uh, oh ja. Oh, nou, nee, niet. Ik nog even langs, ja. niet. Ja, nog uh, Ja, vind... Geraldine vind je echt lekker. Ja. Echt lekker, lekker echt. Maar ik zei oh, nog... Oh, dat is een goed nieuws hoor ik net. Ja, maar ik zeg nog uh, van ja, jij wil wel dat, dat gelijk trouwen dan en zo. Of valt dat uh, mee? Herman? Gelijk trouwen hoeft niet? Dat kan ook best over een, over een week of twee, drie. Oh ja. Zou ik het goed doen bij, uh, bij je ouders? Nee? hè? Uh, dat denk ik wel, ja. Dat denk, ik wel. Dat denk ik, wel. Okay. Okay. ik wel. Nou, ik zet jullie eventjes in de box apart. Ik kom er nu aan. Ja, yes. precies. De gek zegt. Oké, ja man, fijne nacht man. Uh, Net probeerde ik of er een Simone was. Dat was niet echt aan de hand. Uh, is er een Paul? Is Paul er? Paul is Paul. ja. Do something to me, op drie Do something to me Something deep inside I'm hanging on the wire the fall chase it all away al hier in mijn hoofd en ook bij alle verzoekjes die binnenkomen, uh, maar zeg maar dat gelukkig bij het callcenter wel, gewoon onder controle en uh, nou, als je aanvraagt via 3fm.nl dan komt het ook wel goed hè? Maar ik weet even niet meer wie uh, allemaal deze plaat is aangevraagd. Oh is je briefje weg? Je heel, blaadje? Heel gek. Als Giel aan het werk is, dan ligt nee. een hele, nou, hele ja. glazen onder de briefjes. Uh, maar goed, het maakt ook niet uit, zij is gedraaid. Uh, het gaat eindelijk gebeuren. Wat? De 22. Oeh, hè? Ja. Is, is er geboden? Er is geboden. Ik weet verder ook van niks. En met wie spreek ik? Met Quinten. Quinten. Ja. Hey, De crazy 22. Quinten, um, ik ben zo benieuwd uh, op welke jij geboden hebt. De, het kaneel eten. Het kaneel eten. Ah. Ja. Oh. Ja, die is echt niet leuk. Classic. Ja. Hap. Een lepel kaneel. Nou, ik moet zeggen, ja, dat is nog steeds niet echt eten, maar, uh, nou ja, ik, maar ik hou ontzettend van kaneel. Kaneel, nou. Ja, maar goed, ik zou het niet willen doen. Hè? Nee, He, ik, ja, uh, ik zie dit altijd op televisie. Heb je het wel eens gedaan? Nee. Oh, top. En dan denk ik altijd, waarom doe je dat nou? Oh. Ja, nou ja, om geld in te gaan. Ja, nee, ja, precies. Uh, maar ik weet, ja, ik neem aan dat er wel kaneel dan ook geregeld is. Als we nu in onze handje handjes ja, dat... slappen, dan, uh, dan komt het kaneel Ja, ja dan ga ik gemakshalve wel even vanuit. <laughs> Uh, Quinten, wat, wat heeft het opgeleverd uiteindelijk? 20 euro. 20 hey, euro. Ik lekker. Vind, ik vind het genoeg. Zeker? Ja. Geef mij maar wat kaneel. Uh, ja, dat is nog wel eventjes een ding, ja. Heeft, um, er, heeft er iemand kaneel uh, bij zich? Nou ja. Kaneel thee? Is dat oké? Okay? Ja, die, dat drink ik de hele dag <laughs> ja, dus. Ja, <laughs> Dat vind ik dus echt... Dat zou dan zou ik een beetje makkelijk vanaf Ja, daarnaast. Uh, wil jij zo'n zakje in je mond dan? Dat uh, vind je ook niet fijn, hoor. Nou ja, een hap kaneel is lekker. Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Oké, okay, nou ik, uh, Quinten... Ja? Blijf bij de radio en ook wel een beetje bij de televisie, als dat lukt. Ja, is goed. Want uh, ik neem aan dat wij elk moment kaneel krijgen. <laughs> we wachten er nog steeds. Ja, op, dat zullen we nou krijgen. Tien als... bladen vol kaneel. Ja. Oh, eten, misschien kun je eventjes daar naar de achteruitgang ja? lopen. Ja, dan uh, komt er elk moment kaneel aan. kan ik wel eventjes gaan naar de brievenbus, alwaar het volk natuurlijk steeds lammer wordt. Hallo? Hallo! Even, even jezelf voorstellen dan in de microfoon. Hallo, wie zijn jullie? Wie ben jij? Ik ben Pietje. Hallo. Mirjam, Wieker. Ach, dames. Hallo. En echt, echt Friese deernen ook. Ja. Ja, ah, leuk. En ook echt hier uit Leeuwarden? Franenken. Franenken. Ik reken het goed. Oké, okay, en wat komen jullie doen? Wij komen geld doneren. Kijk, en dat is fijn. En uh... Wij doneren ons geld omdat wij vanavond uh, vannacht een taxi terugkrijgen van een hele lieve moeder. Oh, ik wil het zeggen, pas op en weer instapt. maar uh, nee, dan is, ja, ja. Ja, dan is het goed geregeld. Oké. Okay. Dus, uh, onze taxiekosten die gaan naar uh, Serious Request. En jullie moesten naar Maastricht. <lacht> uh, dames, bedankt. Oké. Okay. Oké. Okay. Ik heb en... een lepel en ik heb kaneel. kaneel. Maar ook een volle hap hè, want het werkt niet bij een gewoon. Heb jij het wel eens gedaan? Ja, ik heb het wel eens gedaan. Wat ja. gebeurt er met je? Ik heb het met wie? Heb ik het met tennis gedaan? Ik zit echt te denken. Ik het, nee, ik heb het met uh, Veronica gedaan. Ja. ja. En wat gebeurt er? Ja, nou goed, laat het ja, gaan. Er gebeurt doen, niks. Hè? Er gebeurt helemaal niks. He, het het is gewoon hartstikke lekker. Uh, je hebt gewoon een lekkere hap kaneel. Uh, Quinten, je bent er klaar voor hè? Ja. Ja, wacht, wacht. even kijken hoor. Een goede hap. Gewoon echt dat je denkt, nou je hebt de trek in vandaag. Dit? Ja, dat is dit vind te veel? ik. Nou, dat is niet te veel. Nee? Nee. En, en nu? Gewoon okay, in wel. je mond. Ja? Ja. 3, 2, 1. Ja, even de microfoon erbij, want nu begint het leuk te worden. Nee, zeg maar niks. Zeg nee, gewoon doorslikken. Het is gewoon niks aan de hand. Nee, het is niks aan de hand. Slik maar door. Nee, nee, niet uitspugen. Gewoon doorslikken. Ja, doorslikken. Kom op, je kan toch slikken? Hé, hé, hé, je slikt niet door. Hij heeft 20 euro betaald. Je moet doorslikken. Gewoon doorslikken zo je krenk. Kom op. Oké. Okay. Hé. Hey. Oh, dat is een <hijen> oh. oh. <hijen> Wat moet ik hiermee? Wat Niks. Doorslikken gewoon. Oh, dit is smerig. Het brandt ook helemaal. Oh, oh. oh ik heb jou nog nooit zo'n ontrekkelijk hoofd te zien Ja, wie heeft, oh, ah. wat moet Hoe is het verder? <laughs> ja, duimpjes omhoog. Quinten, Duim, uh, reken het goed? Ja, helemaal hoor. Oké, okay, dankjewel voor jou, 20 euro. Ja. Um, ik zat ik echt te wachten. Was, wat gaat er nu gebeuren? Ja, dat wat denk gaat je er nog niet gebeuren. <laughs> ik zal je even een slokje water geven. Hier, oh. hier heb je een slokje water. Oh yeah. Een beetje zal de pep anders. Oh, die zat, die al te koste, jongen. Te gek. Ja, lekker. Nou ja, meer van die dingen. Op 3 pm betrouwde hij Girol Dien. En er zijn er nog 21 over. Girol oh, Dien. Achterlacht weer. Ja, waar is weer? Ja, waar, hè? Oké, okay, uh, ik hoor net dat Sander Pepper ook alweer is. Aangevraagd door Sander Meulenbeek voor 40 euro. Ah, dat is een mooi nummer, inderdaad. Ja. En uh, Gesina van der Veen wil hem ook horen voor 25 euro. Boy, shit. for sexy <middels> people. Get on Push it back, cool in my days, then at night, working up a swing. Come on, girl, let's just show the guys that we know how to become number one in a hot party show. Now push it back. Gisteren niet in de lijst stond en I wanna rock! Oh yeah! En uh, Bas Stierhout. oh daar gaan we weer. 60 euro, koek. Namens Jona van 6 jaar, al vanaf 1 jaar een fan van dit liedje en van Kiss in het bijzonder. En als ze verdrietig was, dan werd ze hier blij van. Mike Lammers, binnenkort zijn we 11 jaar samen en 6 jaar getrouwd. En dit was het liedje van hun trouwdag. Bert Kalle, Cynthia Mulder en A.M.P. Die ze vroegen allemaal aan. Dat zijn die muzikale herinneringen. And I was made for loving you Tonight, I wanna give it all to you In the darkness, there's so much I wanna do And tonight, I wanna lay it at your Het allemaal 3fm.nl/slash Geraldine. Ik kan niet wachten tot ze naar de volgende gaan, moet ja, ik zeggen. Ja, ik, ik ook niet, Joh. Kom ik... maar door met de kaneel. The crazy 22. Oké, okay, wat komt er nou weer van? Ja, aan, er zeg? was iemand in een bootje aan het crowdsurfen. Oh, Jawel. dat moeten we allemaal niet willen. Nee, dat, uh, nee, dat doe dat niet. En oh, je bed. Oké. Uh, ja, we gaan nu even iets doen, dit vind ik echt, ja, uh, wij geven, ik heb uh, vanmiddag ook heel lang uh, gewoon de telefoon opgenomen hier, want je kan ook gewoon zelf hier de telefoon opnemen, dus dan krijg je iemand aan de lijn en dan vraag je hoe die heet, bankrekeningnummer, welke plaat en zo. en dan kan je ook aanvragen, zou je misschien gebeld willen worden als we de plaat draaien? En de meeste mensen zeggen dan wel ja, uh, maar ik denk dan altijd, oh, daar krijg je spijt van. Ik weet niet of hij er spijt van krijgt, maar ik denk zijn ouders wel, want uh, ik heb uh, Jona hangen, Jona, goedenavond. Goedenavond. Oh. <laughs> Hoe oud ben je? Acht jaar. Oké. Okay. Je hoort op bed te liggen jij. Ja, ik denk, ik denk dat je lag te slapen toch, Jona, of niet? Ehm, um, ja. Ja, nee, hey, dat maakt ook verder niet uit. Uh, wat, uh, wat is je allemaal bijgebleven van Serious Quest? Wat heb je gezien de afgelopen dagen dat je leuk vond of stom of uh, wat, wat, wat? Ja, een vriend die, eh... Um... Een vriend die had zo'n hele, heel erg leuk nummer. En dat vond ik ook heel erg leuk. Oh, oké. Okay. En dat is ook het nummer wat we nu gaan horen, begrijp ik? Ja. Ja, ja, oké. Okay. Ja, Ik vind het nogal hip uh, voor iemand vannacht. Maar wel echt uh, te gek. En, en en ga je er ook op dansen dan en zo? Zeg je? Ga je er ook op dansen? Nee, dat niet. <laughs> dat niet. Nou, dat zou ik nu ook niet meer doen, want dan, uh, dan ga je helemaal niet meer slapen. Um, ja, nou Jona, laatste vraag voordat ik hem instart. Um, weet jij nou? Ze een beetje waarom wij serious Quest doen, wat zeg je? Weet jij een beetje waarom we deze actie doen eigenlijk? Want jij, ja, je ziet een paar gekken in een huis en er staan mensen op een plein. En nou ja, je kan verzoekplaatjes aandragen. Maar ik vraag me dan af, ja, hoe, uh, uh, ja, hoe, hoe komt dat bij jou over? Weet jij waarom we dit doen? Um, ja, um, voor de arme, arme kinderen die sterven aan de jaren, is goed geantwoord. Netjes. Oh, dat vind, vind ik echt heel mooi. Nou, te gek. Eh, dan mag je hem ook nog aankondigen, tenminste, als je het kan, want het is best moeilijk. Zal ik dat doen. Wat komt er in godsnaam nu? Ja. Ja. Um, oh ja. ja? Ja. Wat dan? Bangram. Uh, liedje Bangorang en de zanger is krilax. Oh. De zanger is Krilax. De Kri zanger is krilax. Ja, hoor. Nou Jona, voordat je natuurlijk weer lekker gaat slapen nog eventjes genieten van de platen.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 Ready, please. I have a bit of the bed. You read the break. So on my boss boy Ik vind het ook altijd moeilijk om op dubstep te dansen hoor. Dat merk ik dan zelf ook. Ik denk, ja, ik weet het ik kan ook niet, doen, maar wat. Dus misschien moeten we een iets makkelijker nemen. Aan. Of weet je waar je een hekel aan hebt, maakt mij niet uit. Als maar wat oplevert, Leonard van Broekhoven geeft dit inspiratie. En Robert Smith heeft iets van ja, Lenny schrijft in dit liedje... We must engage and rearrange and turn this planet back to one. Dat is een one-line inderdaad ja. We kunnen ons best zorgen maken over de toekomst, maar veel beter is zorgen moet je doen. En daarmee bedoel ik zorgen voor elkaar. Dankjewel Robert Smith voor Are You Gonna Go My Way? En Are You Gonna Go My Way? Robert Smit, die echt een mooie de tekst had behandeld. 43 euro en Leonard van Broekhoven uit Mijnen Haarlem. 25 euro. Dus bij elkaar opgeteld is dat. Waarom doe ik dit mezelf aan? 68 euro. Ja. Wat kijk je naar me? Ja. Ik weet waar het weer tijd voor is. Ik weet niet welke van de 22. Ja, ik hoop. Ja. Maar het is weer tijd voor iets uit The Crazy 22. De lijst met allemaal dingen de, waarvan, Jeraldine, heb jij je zelf ook het lijstje gemaakt, of niet? Nee, tuurlijk oh, niet! Oh, oké, okay, nee, top! Nee. Uh, Sven, goedenavond. Goedenavond. Hallo. Um, ja, nou ja, jij hebt, uh, jij hebt geboden. Ja, klopt. Ik moet zeggen, ik zou het moeilijk uh, kiezen vinden uit die hele lijst. Ja, misschien had ik gekozen voor de Serenade voor de DJ van dienst, maar dat is een beetje zelfvervlekking natuurlijk, dat is, uh, ja, nee, ja. Uh, dus nee, dat, dat, dat, uh, nou ja, laten we maar gewoon ter zake komen Sven. Oh, Waar heb jij uh, voor geboden? Oh, voor uh, een, uh, live <lacht> een live duet op de radio. Een live duet op de radio. Komt weer zingen? Ja, ik, zat, Stond... ik zat net uh, te kijken ook. En toen uh, zei uh, Geraldine dat ze uh, nog een duetje wou met Jan Smit. Nou, nou ja. Ja. <lacht> ja. Ik, ik begrijp het. Uh, hij staat in Nederland bij. Ik had hem helemaal niet gezien. Zing live op de radio een duet. Oh, oh, oh, oh. Ik, ik, ja, het is best wel erg hoor, dit. Ja, zeker. Uh, wij hebben iemand, ik heb geen idee, want uh, soms gaan dingen ook buiten mij om natuurlijk, uh, die jou gaat helpen hiermee. Dat is fijn, ja. Hallo. Hallo. Met wie spreek ik? Met Alex. Met wie, sorry? Met Alex. Is, als in een kraantje papi. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nou ja, jullie hebben al ooit een soort van duet gedaan. Dat wil zeggen, uh, alle twee een productie uh, gedaan onder ja. invloed van Dat Was voor spuiten en slikken. Ik vond het een nou, ja nou, Het is echt geweldig, nou, was hij hoor. Ja, alleen maar echt. Hoe ging hij ook weer Het is een achtbaan. Nou, het is een het is achtbaan. Een achtbaan. Ja. Maar het is ook een achtbaan. Het hoor. Is een, nou ja, we zitten er midden in. Uh, en oh, die gaan we ook gewoon doen natuurlijk. Ja, toch? Ja. ja. Oh, God. Maar dan moet ik toch eigenlijk wel de beats hebben. Uh, kom je net van een kick af of uh... Hij heeft net gevoetbald. Ja, ik, heb net, ik heb net gevoetbald oh, tegen gevoetbald. het heel team. Zaten ja. We gaan het er verder niet over hebben, want dat was op zich een heel slecht verhaal. <lacht> uh, maar toch bedankt voor je, voor je deelname. Zo ben ik ook. Ja, dankjewel. Graag gedaan. <lacht> nee, wat vond jij het mooiste moment uit uh, die, die, die wedstrijd? Ja, het is, het, het, het, ja, weet Er waren geen mooie momenten. Nee, <gif> uh, misschien het uh, eindsignaal. <gif> ja, ik zelf was in ieder geval niet het mooiste moment. Nee, oké. Okay. Oh, uh, jij shine altijd hoor, kraan. Oeh, oh. ik voel liefde. Uh, ik, heb, ik heb hem gewoon, jongens. Ja, ik heb hem natuurlijk ook uh, toen gedraaid s ochtends en zo. Dus ik ja. heb hem gewoon in de computer gezet. Nou ja, heel top. Um, ja, Hoe gaan we dat doen? Ay, nou ja, uh, kraan, jij bent onderweg, zo te horen. Ja, ik, ben, ik kan nog afslag Leeuwarden ja Ik bedoel, uh, ja want in Groningen, dat is allemaal niet zo heel erg ver ineens. Dus uh, hoe laat kan je hier zijn? Um, rond een uurtje op uh, half twee kwart voor twee. Oh, alsjeblieft voor twee want ik wil dit wel meemaken. Ja. Dus uh, ja, laten we dat doen. Sven, dat lijkt me een uh, oké okay dingetje toch? Of, uh... Ja, uh, lijkt me goed. Lijkt me oh, ook heel gek. goed. Ik heb er nauwelijks zin in. Ik ook! <laughs> Tot zo! Alex, kraantje puppy on his way. En dan uh, gaan we in de jachtbank. wat uh, gaat gebeuren. Oh, ik, heb er zin in. Oh, ik heb er echt zin in. Dat ik heb hope. ik nooit gedaan. hè? Live straks. Something good can work. There's a spanner in the works, you know. You got a step off you came to make it to the top to go. You got a little competition now. You're gonna find it how to get Cinema Club. Aangevraagd door Lieke melders uh, Oh ja, dan moet ik het toch eventjes. Namens Gerard moet ik dan even doen. Niet Lieke! Nee, maar wel Lieke. Uh, geen lange meeslepend verhaal, maar gewoon omdat ik er super vrolijk van word. Kan ook. Jon Guloer, of Juloer, weet ik wel. Uh, die vraagt hem ook aan voor 10 euro. En visio uh, voor jou. Uh, ja, wanneer ik dit nummer hoor, moet ik wel dansen. Tijdens dit nummer denk ik aan Casper en krijg ik meteen weer heel veel vlinders in mijn buik. Leuk. Something good can work. 0909-1336. Ehm, uh, ja ik heb wel gemerkt dat het Nederlands Fabrikaat hier wel werkt. Daar is dan maar iets van goud, een Nederlands Fabrikaat, boven Nederlands Fabrikaat. Maar ik weet niet of Zijland ook een beetje boer heeft. Even kijken. Oerend oe, oe, haat, want ze hadden van de motorkras gehut Langzaam rijden, dat dien ze nooit Daar vonden ze toch maar tijd verknoot Bertus op z'n auto'n en is op de BSA nou de motor. Op het Engelse zand, de hoender en de vrouw liefst over aan de kant. Met de zop, zin, en tieners op de BSA. Denzij naar de kras naar huis. Oerend haat, want dan waren ze eerder duus. <tied> ze hadden al d'r best een tjein gehaat. Ze waren allebei een heel klein beetje een zaad. Een bed is op z'n auto en tien is op de BSA. Ze waren koning op de weg en dachten alles mag. Een bed is op zijn en tien is op de BSA. Zoals altijd, commandant gejakkeren Duren Deuren de keel, die de snelheid van een motor niet kent. is reden op en Tines kwam de vlak achteraan. Iedereen die zei van die lurie nooit meer wat van. Noot, nee, nooit, meer oorontjaat. Sieren, nee, nee, nooit, nooit meer oorontjaat. Nee, nee, oor maar wie Oeh, oeh oeh, oeh, oeh, oeh. Hard. Ah, Lekker zeg. Jordi Godeke, lekkere knalplaat. Anne van Voorst uit Aalten voor de buurvrouw Suzanne. Ella Walterbos uit Groenloof. Ja, vorig jaar was het huis in het Oosterjaar en dat ging heel erg goed. En Anouk klein Racing speciaal voor mijn zus Michelle en Wijsman BV. Ja, die zijn ook Wijsman. Die denken, we worden toch even genoemd. Ja, zo is het ook. Als je een plaat aanvraagt, dan hoor je jezelf. Dankjewel allemaal voor jullie donaties. In totaal 10, 15, 20, 15 toen. Toch eventjes 75 euro hier. En ook de uh, volgende plaat heeft het een en ander opgeleverd. Onder andere 10 euro van Mascha Nuiten. Toffe plaat die veel energie geeft, maar te weinig wordt gedraaid. Daar ben ik het wel mee eens. Yeah, yeah. Body rocks. via 3FM, maar ook op 3FM.nl, op je mobiel en tv. 3FM. Het is één uur met Rick met het NOS Journaal. Voor de kust van Lissabon zijn zes mensen omgekomen... toen hun boot kapzeiste en zonk. Het plezierjacht werd gegrepen door metershoge golven en sloeg om. Eén opvarende overleefde het ongeluk. Hij kon zelf naar de kust zwemmen en is naar het ziekenhuis gebracht...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 Microsoft gaat in Noord-Holland een van de grootste datacenters van Europa bouwen. Het bedrijf steekt zo'n 2 miljard euro in het project. Dat bevestigt de provincie na een bericht in het Noord-Hollands Dagblad. Waar het datacenter precies komt, wil Microsoft niet zeggen. Maar volgens de krant gaat het om midden meer. Het project levert 150 tot 200 banen op.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 3 FM En weer een vol uur met fijne muziek, dank jullie wel, sowieso voor het aanvragen Dennis Jongste, niet de jongste hij vindt het een lekker energiek nummer om de dj's er doorheen te slepen Oké Dennis, yo En ook Elisabeth Koerts, die heeft zoiets van Ja, maar, maar, maar, maar, maar, maar, my Sharona Om een dip te voorkomen, is hier De neck. Pas een hit door Reality Bites, maar hij komt uit de 70s. Dankjewel voor de aanvraag. Uh, ik ga eventjes uh, kijken hoe uh, de sfeer is. Thailand laat je horen! Yeah! Nou, misschien ligt het aan de microfoon dat het slecht staat afgesteld. Maar dit hoort Nederland niet hoor. Thailand yeah! laat je horen dan! Uh, Oké. Okay. Ik zal een beetje het niveau van de avond uh, aangeven. Bier en tieten! Ja, Bier en tieten. Ja! Bier oh, en ja. Ja, ja, dat dus. Maar dat ligt misschien ook aan Geraldine, hoor. Dat uh, weet ik helemaal niet. Die staat nu bij de brievenbus, overigens. Met iemand met weer een uh, pittige cheque. Uh, hallo, uh, mannen! Hallo, mannen! Hallo! Uh, wie ben je? Wij zijn van de Deonnes watervrienden. Ja? En uh, wij hebben vanavond kerststerrenspringen georganiseerd. Kerststerrenspringen. We zijn vanuit Brabant naar hier gekomen. Ja. Met 500 euro. En, en ik heb het bijna niet te vragen. Ik vind het nu al top. 500 euro, man. Maar wat is kerststerrenspringen? Nou, acht van onze leden van de reddingsbrigade hebben een sprong gemaakt van de hoge dijkplank. Schoon springen. Oh, oké. Okay. En uh, daar hebben wij een uh, leuke wedstrijd van gemaakt. Oh, dat begrijp ik dan inderdaad, ja. Nou nee, ja, oké. Okay. Dankjewel, jongens. Okay, Dankjewel. Wel. Doei. Ah, uh, Geraldine. Ja, wat heb je weer iets voor? Hè? Het is een topnacht. Ja, altijd fijn. Die Crazy 22, ik weet niet wie het bedacht heeft, maar ik hou ervan. Ja, het is wel lekker. Uh, Joost mag het weten. Joost, goedenavond. Goedenavond. Ja, was het moeilijk kies eigenlijk uit die uh, 22 uitdagingen? Nou, uh, ik zat er te twijfelen tussen twee. Oké, okay, euh, welke heb je niet genomen? Doe de handstand en drink op de kop glas oh, water. Oh, die hoop ik nog zo dat komt. Laat iemand ik anders ook. het wel doen. Ja, precies. Doe de handstand en drink dan een glas water. Maar dit is niet geworden. Uh, dus nee, nou wat wordt het dan? Ja. ja. <laughs> ik ben ze ja, allemaal zo langzaam aan het afgaan. Nummer 14 op de lijst. Nummer 14 op de lijst. Wat is dat? Tom, Tom, met een vrouw. Tom nee, Tom, Tom, ja, maar, maar wie? De, ja, nou ja. Ja, we ga, gaan er ja. eentje uithalen. Ja, ja, jij mag kiezen. Zo ben ik ook. Zo ben ik ook. Ik bedoel, uh, het is ook een beetje jouw feestje. Ja? Oh, jeetje. Tongzoen met een vrouw. It, hoor. Want Joost, het maakt toch verder niet uit uh, wie dat is? Of, uh... Nee, oh, okay. nee, uh... Oké. Okay. Ik wil wel dat ze ouder is dan. dan, dan uh, ze moet, het moet wel mogen. Ja, nou, ja. kom op. Anders sta je niet om o, tien oh, overheen op een plein, hoor. Ja, maar dus, uh... wie wil? Dat ja. is ook wel een dingetje. Oké, okay, ik wil handen in de lucht. Ja, wie, zou, wie zou er durven zoenen met Geraldine? Er staat daar iemand. Ja, kom maar naar voren en sla je slag. Ja, daar naar de brievenbus. Oh, god. Nou, het is... Uh... Wat is het niveau weer hoog, hè, hey, jongens? Is, het is ook allemaal niet onaardig wat je hier aan de slaat. Uh, als ik zo... Nee, je moet even in de microfoon praten, schat. Uh, nee, in de microfoon praten. Ja. Ja. Uh, hoe heet je? Tianne. Hallo, Tianne. Tianne. Oh, Tianne. Oh, ja. Ja, ik dacht, dat zei je ook, maar ik dacht, dat je spreekt het gewoon verkeerd uit. Maar uh... nee, jij zal het wel weten. Tianne. Ja. Um, je, je stak je hand op, hè? Ja. Je weet ook wel, waarom? Ja, om te zoenen. Oh, okay. uh, wat gaat dit mij opleveren? Of nou niet ja. mij, maar een serieuze quest. Hoeveel kinderen kan ik helpen? Hoeveel? Ja, precies. Heel goed. Oh, de, kinderen weet ik niet precies, maar uh, ik heb 250 euro. Nou, 250 ja. euro? Oh, Kom maar door, hoor. Dat is ja. met ton gewoon, hoor. Ja, maar wel door de brievenbus. Dat ja, ja, nee, ja, kan ik? niet anders. Ja, oh, nee, inderdaad. We mogen er niet uit. Oké, nee, hey, uh, nee, ja. Hoe gaan we dit doen? Uh, nou ja, door die brievenbus. Ja, nou. Um, ik zal het uh, omschrijven. Uh, en ik, ik hoop dat je een beeld hebt. Zo niet dan toch? Uh, oh, ze gaan al gelijk. Ze nemen ook geen aanloopje. Waar, zijn er al tongen geketst? Wacht, wat, nee, dit, ging, dit ging te snel. Ja, sorry. Nee, uh, wacht even. ik. Even, oh, ja. uh, nee, dat maakt niet uit. Uh, ik werk niet bij radio. En... Hè? Ik vergeet de hele tijd die microfoon. Ja. Oké, okay, je wilt tonggeluid hebben. Ja. Ik wil het horen klotsen. Oké, okay, komt hij hè? Uh, heb, heb, heb je een lange tong? Gaat hij. Nee, nee, komt hij. <laughs> Waar is die tong? Ik voel hem niet. Hé hey, ja. ja. Ik voel hem. Ja. Oh, het is gelukt, het is gelukt, dames en heren. Het oh, is gelukt. Oké. Okay, okay. Wat was het romantisch, hè? Nou, <lacht> Goh. even kijken. Stond er ook niet uh, bent, hè? tong met Nog een dj? een beetje kaneel. Tong met een dj, stond die erop of niet? <lacht> nee, maar die kan er gewoon bijgezet worden, ja, hoor, Voor 250 euro. <lacht> oké okay, dan. Even kijken, ik heb geen geld bij me. Kan je pin ook hier, of niet? Ja, je kan hier ook <lacht> Nee, nee dat kan dus niet. Daar nee, dat <lacht> <Nee>, kan <lacht> nee, niet. Als had ik het nu gedaan. Ja, nee. Ja, ja. Nee, ik meen het. Ja, oké. Okay. Ja. Uh, Joost, uh, tevreden? Ja, ik, uh, ik vond het prima. Ja. ja, prima. Ja, nou, oké. Okay. Uh, dankjewel, uh, want even zonder gekheid. Het is allemaal super ordinair en zo, maar uh, 250 euro. Jij zegt het net, uh, wat kunnen we daarmee doen? Nou, voor 200 euro zorgt het Rode Kruis voor een waterinstallatie... waarmee dan de kinderen van een school allemaal hun handen kunnen wassen. Dus door deze seizoen is dat gebeurd? Kunnen meer dan 200 kinderen hun handen wassen. Nou, okay. Holy shit, de bel gaat! Oh. Pak weer eventjes die microfoons onder de ja. oh, oh, oh, oh, oh. En doe even open, want... ik uh, Nee! Dat had ik niet verwacht. Oké, okay, je moet het even uitleggen. <tie> Ah! Oh, uh, wie, wat, waar, wat is dit? Nou, dit is dit. Hi. Dit is Anna! Anna, Anna Alicia! Anna, Alicia! Holy Hoi. shit, hallo! Ja! Ik ben Geel, hallo! Ik hoor die te verzoenen net? Nee, gaan we kan niet! Er nog, kan er nog gezoend worden? Ja, nee, nee, natuurlijk! Al gezoend. Dan wij ja, door, door een brievenbus! Ik had liever met jou gezoend, sorry ah ja, hoor, meisje! We hebben 250 euro daarvoor gekregen. Inderdaad! Nou ja, we moeten maar kijken of we uh, meer geld hebben. Nee, maar ik vond het ook, gekregen. ja, ik bedoel, Joost ging ermee Kort Joost. Ja. Het kan beter toch? Oh jee. Ja, maar dan moet je ik... wel oh, extra. Um, ja, we het, het gaan niet voor die ja. ja, nee, dag. Ja, dat kan perfect natuurlijk. Ja, precies. Het kan ook perfect. Dat je gewoon echt even denkt van zo... Hoe ik... is het? Ja, goed. <lacht> Want is... ik hoor ook niks. Nee, ja, ik nee, ik, ik, zal ik even, dat ding weer ervoor, Ik echt. zal nog even met Joost te overleggen. Joost. Um, kijk, die zoen door die brievenbus heb ik dus voor 250 euro gedaan. Maar ja, ik wil best nog wel... Uh... Heb, wat, heb je nog iets meer op zak? Oké. Okay. Uh, nee, hij is weg. Nee, uh, nee, nee, nee, nee Joost is er nog wel. Maar jo Joost, uh, ja, ja, doel, uh, ja, Joost zegt natuurlijk gewoon doen. Ja. Ja. Ja, en, en ik denk dat het plein er ook wel voor gaat. Even voor de duidelijkheid. Uh, dit was, uh, mag ik zeggen, je BFF in uh, Expeditie Robinson? Ja. Zeker. Oh, ik zie gelijk een twinkeling in die ogen. <laughs> oh, wat leuk. Helemaal top. Um, maar ja, kijk, die 250 euro is dan misschien al een soort van betaald. Ja. Moeten we, laten we zeggen. Mm, nog 100 euro hier in de bus Minimaal. hebben? Minimaal. We... Ja, nog 100 euro in de bus, nog... dan gaan Anna, Alicia en Cyril Kemper <laughs> gewoon een... weer? Gaan we weer, weer met elkaar zongen. Oké, okay, als je nog hier stond te wachten. en je dacht, oh ja, ik heb nog niet gegeven, ik heb nog wel iets in mijn zak. Het kan ook kleingeld zijn, we tellen het allemaal bij elkaar op. 100 euro moeten we toch binnen 10 minuten wel... Ja, binnen 10 minuten 100 euro. Alsjeblieft ja, mensen. In, ineens is het gewoon akelig stil bij die brievenbus. Ja, Nee, het, het werkt dus toch niet. Nee ja, jongens, kom op zeg. We willen toch allemaal dit moment gewoon een beetje krijgen, of niet? Maar jij bent nu laten tongen met iemand door de brievenbus... terwijl je eigenlijk al wist dat Anna die ik stond. Ik wist dat nee, niet. je wist van X ik ik, hier ik weet binnen dat in toch, het huis. Oh. Dat, uh, dat wist ik toch niet? Oh. Maar jij hoorde wat een gezelligheid. Zin, toen Nou nee, kom. eigenlijk was het een heel ander plan... maar dat komt straks misschien nog. Oh god. Er zijn heel veel verrassingen voor jou. Dus de reden dat en ik dus naar wel. Leeuwarden ben gekomen... Is niet, was niet per se voor Tom vinden. nee. Ah, oké. Okay. Oh, zo, je gaat ook dansen of zo? Misschien. Ik laat je verrassen. Oh, okay. <laughs> nou, ik zet sowieso over een dansplaatje op. En ik wacht, daar ging een donatie naar binnen. Dat was al 20 euro. Ja, top. 20 euro. Wat, 20 euro. 20 euro is op betaald. Nog, nog maar 80 euro, 80 euro te gaan. Het moet nou. toch gaan lukken, zeg. Uh, kom, alle, uh, around the world, zou ik zeggen, naar het Zijland hier in Leeuwarden. We hebben nog 80 euro nodig. Voor een toch lekker momentje. Uh, aangevraagd door Wayne Smit, 10 euro. Kevin van Vliet, 10 euro. En Paulus Kramer doet daar nog eventjes 50 euro bovenop. 50 euro van de koek. Voor DAF. <tie> 25 euro inderdaad ja. Het hoeft niet helemaal rond te zijn hè? Oh uh, bedoel je al het geld? Mag er ook de bovenste? Nee, liggen. Okay. Uh, 25 euro door de brievenbus en, uh... oh, de, volgens mij de laatste 25 euro worden nu daar al. Dus staat er staat iemand echt met een twinkeling in zijn ogen van ja dat ga ik doen dat ga ik doen dat ga ik doen. Oké okay, uh... even checken. Voordat ik me er weer instort. Oké, okay. ik wil het wel inderdaad zien, want het moet allemaal wel echt uh, zijn. 25. Hallo. Uh, Hallo Giel. Hallo. Ik uh, heb hier iets in mijn handen. Uh, ik zit te kijken. Is het 25 euro? Heb je even nog wat meer. Uit. Hij trekt de gewoon zijn vriend Maar nee, wie ben Mag jij? Iets meer zijn uh, ik ben Renzo Engwerda. Hé hey Renzo. Ik heb hier ooit een uh, Harlem Shake georganiseerd. Oh, Volg echt een uitzending. Hey. <laughs> ik heb even een vraagje, omdat ik hier toch bij de microfoon sta. Ja, ja, ja. Voor 25 euro kan je misschien dat nummertje draaien? Ja. Is dit mogelijk? Welk nummertje? Ja, de Harlem Shake nummer. Jij ja, vraagt oh. nu om een nummertje? Nee, ja, maar ja, ja, ja, zij ja. gaan een nummertje met elkaar maken, maar geloof me, het komt ook goed. Alle twee. Maar... Toppen. Oké. Okay. Maar ze gaan echt een nummertje met elkaar maken. Ja, precies. Dan uh, Mogen wij front row staan? Jij ja, staat front row. Dat vind ik een goeie. Ja. Oké, okay, ik leg het even uit voor de radioluisteraar. Uh, we hebben Geroldien Kemper, dat mogen duidelijk zijn, de nachtkracht. Ja. En we hebben Anna Alicia van uh, So You Think You Can Dance, de tweede of zo, denk ik. Ik weet niet. Uh... Nee, de eeuwige tweede Toen was dat. Oh, oké, okay, ja. God. Toen ben ik wel tweede geworden, inderdaad. Oh, je bent tweede ja. geworden. Oh, ja, en uh, dat is van MTV natuurlijk, MTV ja. Nederland. Precies. DJ. En Avril Internet. En samen met Geraldine de finale gehaald. Ja, we hebben, ja en ook verloren samen. Ja, dat is om zich ook knap. <laughs> ja, <dat is> wel <laughs> wel tot. Tot. we hebben alles <laughs> samen gedaan. <laughs> ja. Eén dag hebben we zonder elkaar op het eiland gezeten, eigenlijk. En even, Anna, ik weet een beetje de thuissituatie van Geraldine. Hoe zit het bij jou? Uh, ik heb een hele lieve, hele knappe sexy vriend. Die okay. is hier ook ergens daarachter. Oh, dus de vindt... droom komt eigenlijk nu uit. Nou, nou dat weet zeggen. ik niet. Nou... Ik ga dat straks horen of ja. dit zijn droom was. Oké, maar... oké. Okay, okay. Anyway, nou. die 25 euro mis nog steeds, hè? Nee, ja, hij nee. is gewoon rond nu, Anna. Hij is juist oh, de... niet meer onderhuis. Serieus? Nee. Ja, is het gemaakt? Ja. Wat komt het door hem? Ja, dat komt door hem, ja. Hoeveel is er nu betaald? 100 euro. Dat is wel karig, hè? Nee, ja, dat was het streven. Nou, ja. niet terug gaan klappen. Nee, nee, ik ga niet terug. Nee, nou, kom op. Oh. En wat gaan we nu uh, nog mee doen? Wat gaan we ook weer weer doen? Wat denk je zelf? Nou, kom door. Oké. Okay. En ik wil tongen zien, ik wil speeksel zien, ik wil gewoon. Nou ja, gewoon. Top shot hebben. Zal ik de microfoon erbij houden? Nee, ja, nee, dat is kut. Ik uh, krijg niet dat gezien. Nee, nee, nee, nee, Giel, niet, niet met geluid. Ja, natuurlijk wel. Kom op. Oké, okay, dames, daar gaan we. Het goede doel. We Precies. Zo meteen hebben we echt een super lelijke zoek. Nee, nee, opnieuw. nee. nee. Alles voor het Rode Kruis. Daar komt hij. Nee, we wacht, wacht. opnieuw. Opnieuw, opnieuw. Opnieuw. opnieuw. Ja, ja, opnieuw. Nou, ik zag geen tong. Ik moet een tong. Okay. Gewoon tong uitsteken. Schat, sorry. Jezus Christus. Nou, nou is het nu is is klaar oh. Nou, Jeetje, wat een slecht ja. ben ik te ook, hè? Die ik, was het, Op ik was het al een beetje, maar uh, man. Nou, doeg, je, je kan weer gaan, hoor. Ja. Bedankt, bedankt, Annalisa. Ja, wat, een, wat een kunst wat een gave. Ontzettend bedankt voor je komst naar de studio. Ik kan niet anders zeggen. Ik, mag, mag, mag ik dan wel even nu ook iets, iets heel positiefs en nuttigs en goeds melden? tuurlijk. Ik heb namelijk samen met mijn vriend, ja? Johnny God, bedacht... Uh, je ex, bedoel je? Nee, nee, nee. Schat, nee. nee dus, ja. uh, we hebben iets bedacht. Ja, okay. Wij willen namelijk ook een bijdrage leveren aan uh, Serious Request. Hmm. En vanuit MTV ook. Ja. Dus wat wij hebben bedacht is een workshop, bieden we aan. Een dansworkshop. Hij is een danser van So You Think, dat was ik ook. In de MTV studio. Wauw. Op kerstmiddag. Dus eigenlijk kerstavond, maar dan de middag. Om 1 uur begint hij... Iedereen die 35 euro doneert, die krijgt twee uur lang een workshop van ons. Iedereen, dus oké okay dan. Er passen 300 man in, sowieso. Lachen. Dus we hebben uitgerekend, als er echt 300 man komen... Nou. Dan halen we voor jullie ruim 10.000 euro binnen. Dat in. heb ik ook zo snel uitgerekend, ja. Hoppa. ja. Dus ik hoop dat uh, iedereen zich nu als een mannen gaat aanmelden. We zetten het erop. Dat kan. Ik heb een speciaal e-mailadres. Oh, echt? Als dat echt. handig is. Ja, ja dat is uh, uh, MTV Serious workshop at Ja. Daar kun je je aanmelden en zeggen met hoeveel mensen je wil komen. Bam. En als je dan 35 uur is meeneemt op die dinsdag de 24 e dan zorgen wij dat dat weer bij jullie terecht komt. En je krijgt een exclusief ja. slow mo exclusief. filmpje van de zoen van dit. Oh, dat ook, ook nog. Krijg nou, je er bonus, mee bonus, mee. bonus. Oké, okay, nog één dus. keer het e-mailadres. Dat schrijf ik zelf even mee namelijk. <laughs> mtvseriousworkshop at gmail.com Helemaal top. Leeuwarden, mag ik een applaus voor Annie Alicia. Annie? Annie, Annie, Annie. Annie. Annie. Nou, zo ordinair, dat was wel Annie. <laughs> ja, Anna, dankjewel. Echt helemaal te gek. Ja, top. You Anna. woke me up I've been sleeping too long And it's starting to dawn on me Get weak in the knees as I carry these words with.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 Bob zegt, Godzame, die bracht me vanmiddag mooi even aan het huilen, want hij was hier met Ardesco het strijkorkest, dat is hem wel terug te checken, was echt ontzettend mooi. Uh, you don't have to stay, uh, ja dat moet ik ook tegen jou zeggen eigenlijk, Anna. Ja, je, ja. Moet, je, je moet nu weer weg, ja. Nou, dat was gezellig. Ja. Nou, doei, lieve ja. mensen. Ja. Nou, laten we dat even, dat ene ding, ja, goed gaan... we het op 3fm.nl slash veiling. Yes. En we hebben uh, 250 euro opgebracht, hè? Dat het, het is allemaal oh, sorry, niet voor niks voor... 350 Precies. euro. Precies. Ja, zo is het ook. Helpen we weer mensen Helemaal top. Geef elkaar nog een afscheidje. Oh, nee, dat doet dan niet meer. Niet okay. voor niks. Nee. Uh, als ik Daal Bob draai, dan denk ik ook van ja, dan wil ik ook die andere beste zingersongwriter van dat seizoen draaien. En uh, pff, die gaat ook lekker in de request. Ik ben niet zo'n held van mezelf, maar ik heb een superbomment bij me. En alle mannen staan versteld, wat doet ze met die jongen? Ik zie ze kijken. Ik weet ook niet wat het is, zo'n meisje, zo'n lijf en zo'n gezicht.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 ze heeft de beauty en herbrains De beauty De uh, beauty en herbrains De beauty hey, Ze heeft de beauty en herbrains Oh yeah De beauty Oké, okay, als je, brain, je de tekst kent mag je gewoon meezingen uh, Want zij is alles, alles, alles, alles in een Ze komt van top tot teen. Schatje, wat doe je met me? doe je met me? FM, serious, serious. request. Fuel. Let's clean this shit out. met Michaelis, Kelly's en Calvin Harris. En Talina Telaar die vroeg hem aan omdat ik voor een liedje altijd een heel vrolijk gevoel krijg en er energie van krijg. Nou ik ook Talina, dankjewel. Want dat is ook wat wij nodig hebben. En Tom van Bolhuis die zegt knallen! Bij me komen geteld 20 euro. Inmiddels gewoon weer fijn hier in de studio, in de woonkamer zeg maar want daar is altijd in het pand natuurlijk. Is daar Koen Zwijnenberg. Koen. Ik moet gewoon zeggen, ik ben zo jaloers op jou. Wat dan? Nou ja, uh, die hebt er gewoon die crazy 22 van Geraldine. Nou, dat werkt <lacht> fantastisch. Ja, gaat het goed? Ja, we hebben het kaneelhap hebben gedaan. Nou, oh. ja, dan ah. moet je terugkijken. Die ging helemaal over Daar de Daar was nek. ik denk ik wel op mijn mooist. Daar was ik, ja, ik heb, okay. nou, die is een trokken gezicht. Okay. <lacht> uh, we hebben, dat was een extra bonus. Jan Smit dan, uh, die wilde haar een Volendams Volkslied laten zingen. Ja. Uh, we, er is getongzoend. Ah. Me meerdere keren zelfs, met meerdere vrouwen. Door de, door de briefbus heen? Ja, Eerst door de briefbus, door de briefbus maar dan net ook nog live hier in de studio... met uh, een topkracht van Expeditie Robinson. Annalisa. Ja. Alicia. Oh. En precies, en van So je Think you En uh, vergeet ik dan nog iets? Nee, dat was het uh, tot nu toe eventjes. Ja, oh ja. Maar we hebben er nog genoeg, Harkoen. Oh. Ik wil oh. net zeggen, daar gaat de bel. Het kan niet lang meer duren of het is, het is tijd voor de volgende namelijk. Uh, dat zal hem zijn, denk ik. Is het krantje papi? Yeah. Het is krantje papi, yeah. ja zeker wel. Dat doet die ja, ja, snel krantje papi in het Oe. huis al hier. Ja, mooi. Hoe is het? Nou ja, lekker. Ja. Ik ben blij dat jij er bent. Uh. Leeuwen. Hey. Uh. Ik het? weer een beetje Ja, zijn mensen is zaterdag, toch? Ja. Oké okay, ja, dan. Het ligt, er Kijk een een beetje, het ligt er een beetje aan hoor, want ik vind dat je nu een slecht beeld hebt. Wacht even. Hey. Nou, daar heb je wel een goed beeld, toch? Dat is wel aan hier, hoor. Ja. Te Ik hou van jullie, echt. Dat is echt vet. Oké, okay, wat er nu gaat gebeuren, Koen, uh, want er was ook een opdracht. Een van die Crazy 22 is... Zing live op de radio een duet. Oh! Wow. oh. En ja. laten zij dat nou net gedaan hebben. Oh ja, ja, en dat was heel leuk zelfs. Dat was fantastisch. Dat was echt te gek. Echt. Ja, die verbazing ook elke keer in ieder oh, ja, ja, Maar het was leuk! Nou ja, als je het vergelijkt met Volendams volks. Ja, precies. Ja, ja, zo. Ik weet niet, heeft er iemand pillen bij zich? Want het was wel onder... Oh, oké. Okay. Ja, Nee, maar dat was toch het experiment? Ja, ja, ja klopt, klopt. Nee, bij... we gaan het nu nuchter doen. Nee, precies. Bij spuiten en slikken hebben ze dat toen gedaan. Onder het genot van een ecstasypil. pil Ik moest heel erg laag lachen om een kraantje papi. Zo, ja, ik was aan. Ja. ja. Maar bij allemaal. We wilden gewoon dat nummer zo snel mogelijk erop hebben. Zodat ja. we gewoon konden, konden spacen. Ja, ja. ja precies. Nou ja, goed, um, uh, zal ik jullie nog eventjes gewoon de ruimte geven om uh... heel even voorbereiden. Even, voorbereiden. even in de oog... ja, ik, Nou niet dat. Uh, ja, nou misschien toch heel eventjes. Sorry, ja, okay. toch wel. Is Dan is goed. het uh, straks leid, uh, tijd voor het beste liedje van de wereld. Ja, ja inderdaad. Uh, maar nu eerst eentje waarvan ik ook moet denken, van, uh, nou, nou, nou, oh, dat ja. is ook een dompje, hoor. Martijn van der Harst, Suus Meijer, Meertha Albas, Ellen Volks, Annemieke Nijzen en N. Bakker. Allemaal vroegen zij deze aan. Van Tunesius die op drie.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 betoon voor het glazen huis komt vaak binnen, vind ik mooi. Tenezië is die en tribute. Oké, okay. tien over half twee en alweer tijd voor een historisch moment, ja. Blijf ik uh, komen. Ja, dat is echt top. Ik ben er ook onderdeel van. Uh, Sven, goedenavond. Hoi. Ja, hoi. Hoi Sven, hoi. Zo, hoi. Reageerde, zo reageerde je er net ook, toen dacht ik nog, wat meer voor voor zoverlul, maar je bent echt een coole gast. Want, ja, nee, ja, sowieso, omdat je op dit uh, geboden hebt en uh, omdat je nog wakker bent of lag je ondertussen al te slapen? Nee, nee, ik uh, ben nog wakker. Ja, oké, okay, heel goed. <lacht> uh, ja, kraan. Uh, ja. ja, ja, Ben jij er klaar voor? Ik ben helemaal klaar. Geraldine, ben jij voor. er klaar voor? Natuurlijk. Wel dat, hè, Gerry? Ja, he, oh, ja, oh, ja leuk, ik ga het zeg. proberen. Oké, okay, even resume over vlakke. Uh, de opdracht is en was zingen duet. Sven, wat had je er ook weer voor over? 15 euro. 15 euro. Ach, heerlijk. Met liefde. Heerlijk. Ja, vind ik mooi. Mooi ja, Oké, okay, nou dan gaan we de achtbaan live. Hoe Daar ga je, Gerry. Zing er! Kom maar Als ah, dat niet klapt, handen in de lucht, allemaal. Ik zie alles met mijn ogen dicht. Dit is geen grap, kan er niet meer uit, maar het voelt zo goed. Dus ik laat me yeah. gaan yeah. Het is een akba. Een jongens! Een akba. Gaat niemand op de man. Het is een akba. Yes. Een akba. Een yeah. akba. Ja, yeah. ja. Yeah. Big Alpha, Lil Crazy, Tripperdamme en ik shit los van nacht, die shit onverwassen hard. Ik ga zo lekker, baby, geef me nog, nog maar een kwartje, kwartje. En ik hou het uur vol. Ik ga zo heerlijk, man, eerlijk, man. Het lijkt alsof ik binnen ben. De acht maattakelt hoger, hoger, hoger, hoger. Moment gaat komen, komen. We're ready for whatever. Alfa gaat zenny lekker, Jerry. Wat ik nog een helft? Mijn Disney, mijn Effeling Ben allebou die gekke shit te doen Homie, wat een happening Ben crazy, ben volop weer voor een face team in 60s the de 80s Lately, Woodstock, start, baby kaps, me in de lucht allemaal Oké, okay. ronde twee, kampen we in de bommen mee. Dat ik nog sta is een wonder mee, want ik voel mezelf een onderzeeën. En ik heb een zakje vol, Mijn eigen stem klinkt wonderful. En Jerrod Dime klinkt wonderful, ik wil niet dat er morgen komt. Neem jij nog, hij nog, wij nog zijn nog, kijk ons nou is gaan. Het is fijn, het lijkt of jij ons al lang niet meer kan verstaan. Maar ik ben oké, okay. Oké. Oh jee, yeah. alfa-fasi rose. Dick met de grain, dik met de grain, zit met de grain, we worden rose. Het gaat van... Huh? Kraan? Ga je lekker? Oh ja. Moet je niet rappen? Kan is hiphop ayatollah, straks aan dat ze ei vertauwen Ik wil nog wat, doe maar een kwart, ik heb geen tekst meer Dus dit is klaar um, Dan gaan we, we feesten door tot morgen Ik wil nog een rondje beginnen opnieuw van voren Geef me nog maar een kwartje En ik hou het uren wow. vol Nou breng dat ding in vieren We hebben niks te vieren Maar glommen me wanneer jij wat Je zegt dat als dat ding klapt Handen in de lucht Nou, ik had niet verwacht dat ik deze ooit in mijn lees nog, een nog, een keer. Keer nog een keer! Nog een keer! Nog keer! Ik dacht nou, gewoon dat het een, nou, het een soort een eenmalig iets was, wereld. maar hier was hij. Ja, hoor. Ja, helemaal te gek. En ja, hard inderdaad, ja. Hm? <laughs> oh, ja, ik doe even iets uit. Ja, ik Doe, doe jij even weer... iets uit? Oh. Nou, er moet eigenlijk geld voor gebouwd worden, maar <laughs> ja. ik doe het voor jullie gratis. <laughing> Oké, okay, dan. Topje. Ik ga weer door met echte muziek. Nee, nee, Hey hey hey hey hey. Nee, hoor. Johan Dokter, Thies Hemmers, Vera Raadzen, Ralf Krebeks, Miranda de Jong en René van der Hulst. Allemaal zoiets van, ja, dit is lekker. Op het werk gehoord, lekker vlot. De liefde aan Peter van Vera Raadzen. Het is een toppertje. iets Top en Give Me Your Loving. You so you it voor de aanvragen, 3fm.nl slash plaat, of je belt nu, 0909-1336, het is tien voor twee. Eh, uh, ik heb ineens een uitstekend idee, ja, yes, what, what, yeah. uh, ik vind gewoon dat jij moet doen wat er in een plaat gezegd wordt. Wat? moet ja. ik doen? Dat is toch logisch? Wat voor plaat? Ik draai een plaat en jij doet wat er in die plaat gezegd wordt. We gaan geen titel laten zien. Nee, kom op zeg. Nee, dat absoluut niet. Ik heb net al door een brievenbus getongsoond. Nee, nee, nee, nee. Ik bedoel, hé. Hey. Nee, ik moet wel een beetje niveau hebben. Daar ben ik ja, met je Ja, toch eens. wel. Dit is de haast van funk built. Groover Mara style. All right, I'm checking all your to see, see you sitting around. Oké, okay, Arjen Westland die vroeg hem aan. Met zijn vrouw, ik weet niet wat er thuis allemaal gebeurt. Groover Mara en fat Boy Slim. I see you, baby. Ja, I see you, baby. Jij doet wat er gezegd wordt, hè? Shaking her ass. Shaking her ass. Hij kan wel twerken. Deze week, supergrass en moving. Uh, Geraldine, ik, uh, ik wil je alvast bedanken. Ik bedoel, je gaat me straks wakker maken. Ik hoop een beetje lief. Oh, lief wakker maken? Ja. Heb je gezien wat voor dingen ik net heb gedaan? Ja. Nee, nee ja. Ik ga jou al tongend met kaneel, op de kop, met water, zingend wakker maken. En daar hou ik je aan. Oké. Okay. <laughs> hmm. Oké, okay. nou, ik kan niet wachten. Zo dadelijk op een uurtje of 6 Als laatste voor Roy Woning, Mark Iangveld en Ingrid van der Berg. Jake Bak en straks hier Koen Zwijnenberg. it's another pure gray morning. Don't know what the day is holding. And I get up right when I walk right into the path of a lightning bolt. The sound of an ambulance comes howling. Right through the center of town and one blinks an eye. And I look up to the sky for the path of a lightning bolt.